En uh, ja, goed, we beginnen even met het uh, ja, traditionele blokje, goud, zilver, bitcoins en de staatsschuldmeter. Ik heb hier uh, de goudkoers, die staat net onder de um, Petrojaans, net onder de 1300 dollar. Hij staat op 1295,5 uh, dollarje. De Ja, die is uh, lekker op en neer aan het gaan. Hij staat op dit moment op 276,61 ja, 276, en dan hebben we de Bitcoin. Nou, daar valt een hoop over te vertellen. Die zijn met 2000 euro'tjes gestegen. Wie had dat gedacht? Hij is, uh, vorige week stond hij nog op uh, 5253 euro'tjes. En nu staat hij op. Uh, precies, zijn op, twee, ja, op 7300 euro. Ja. Wat is er gebeurd, Klaas? Heb jij een verklaring? Niet echt. Ik denk dat er. Uh... Weer uh, meer en meer mensen uh, zin hebben om daadwerkelijk uh, bitcoin uh, even te bezitten. Ja, maar zo is wel door die uh, beruchte die grens van de, de, ongeveer 6.000 dollar ongeveer. Die ze ja. is er barsten, hè? gewoon bam. Wat is idee. Het zijn allemaal uh, 100.000 grenzen. Uh... Ja, ja. Elke dag uh, passeert hij wel weer grenzen. <laughs> en uh, ja, ik weet het niet. Volgens mij zitten wel wat, uh, zitten vaak wel wat aan zo'n grens. En er zijn wel getallen die daar, uh, ja, die dan aannemelijk maken waarom een bepaalde plek een bepaalde grens is. Maar meestal is het gewoon een kwestie van uh, inkoop en verkoop. Dat uh, speelt de grootste rol. Ja, ik weet niet. Er zijn nu, uh, ja, wij met ons uh, nul zoveel Bitcoin. Uh, ...kunnen uit meegaan op de bestaande golven. He, dus ja. uh, ik, ik, denk dat, uh, ja, ik denk dat de rol van de crypto en van bitcoin is op dit moment nog helemaal niet uitgespeeld. Het is niet zo dat het nou definitief uh, niet bruikbaar is... ...of uh, echt heel overduidelijk is vervangen door gewoon iets wat misschien minder crypto-achtig is... ...maar wel hetzelfde nut kan vervullen wat uh, voor normale mensen aan zoiets te beleven valt. Dus, uh, ja, voorlopig zit er wat mij betreft nog wel een hele open uh, bovenkant uh, in. Ik heb goede ja. hoop. Ja. Dus, uh, deze week ook wel een beetje de, of vandaag was alweer een beetje de dag van de altcoins. Kijk, okay, er zijn ja. ook weer genoeg mensen die hebben afgelopen weken lopen verkondigen dat het nu het moment was dat misschien alleen Bitcoin verder ging groeien en dat de rest, uh, nou ja, dan achter zou blijven of niet meer zou meedoen. En, maar nou, vandaag zijn weer uh, meerdere bitcoins, uh, meerdere altcoins hebben twee cijferige groeie uh, Dus ja, ik denk dat heel, bijna niemand weet wat er gaat gebeuren. En ook bijna niemand heeft er uh, doorslaggevende invloed op. Er zijn misschien een paar uh, partijen die daar echt uh, grote invloed op hebben. Maar nou, ik denk dat er op dit moment nog wel... Uh, er zijn best wel veel mensen die toch wel zeggen dat ze een klein beetje bitcoin aanhouden of uh, aanschaffen. En ik denk dat dat wel waar is. Ik denk dat er gewoon wel veel uh, mensen zijn die zeggen van... Nou ja, ik ga er wel een klein beetje in deelnemen en dat dat dan vaak toch wel Bitcoin is. Ik denk dat dan weer die uh, altcoins, hè, dat omwisselen, dat is meer voor uh, weer een selectere groep mensen die, ja, uh, er zit een deel Bitcoin maximalizers tussen. Dus ik denk dat dat een selectere groep is, maar ik denk wel degelijk. Hè. Bitcoin is dan zeg maar nog steeds wel echt de motor van de cryptohandelsmarkt. En ik denk gewoon dat er, uh, ja, op dit moment is er heel veel reden eigenlijk voor heel veel mensen om gewoon nog wel een beetje aan te houden. Ik denk dat er, als uh, je, Geld over hebt wat je ook eventueel zou kunnen missen, dan, ja, als je dat wat, als je daar wat mee wil spelen of misschien wat wil beleggen, dan, ja, dan is een klein beetje bitcoin of een beetje meer bitcoin. Dat, ik denk dat dat nog heel uh, normaal is en dat er eigenlijk nog wel, dat daar nog wel groei in zit voor mensen om dat te gaan doen. En ik denk dat dat, uh, met een beetje, als maar een bepaald uh, percentage van mensen met uh, overtollig geld besluit om een beetje bitcoin uh, opzij te leggen. Ja, dat kan een gigantische invloed hebben. Dus ik denk dat het, uh, ja, de meest recente, dat het toch wel een beetje te maken heeft met, uh, ja, gewoon deels mensen die denken: van nou, ik wil daar toch wel uh, een deeltje wat in vastleggen. En anderzijds, ja, zijn er ook heel veel mensen die uh, elke mogelijkheid willen aangrijpen dat het weer omhoog gaat. En dat ze daarbij willen zijn dat als het omhoog gaat. Mm. Dus ik denk dat het ook wel heel sterk, hè, want, ja. Mensen die zitten te wachten op een omhoog parabolische bitcoin. En ja, dat het weer gaat gebeuren om te gaan profiteren. Ja, Die zitten nu al bijna twee jaar op hun handen of zo. Ja. Of in ieder geval meer dan een jaar. Dus uh, ja, dat moet nu... Uh, ja, als het, ik denk dat er ook maar enigszins momentum vanuit een beetje algemenere marketing komt. Wat er nu misschien wel in zit. Ja, Dat dat een reden is voor uh, alle meedoeners om ook maar uh, in te stappen. Ja, dus ik ben, ja. ik ben benieuwd hoe ver het gaat. Ja. Het is hoger dan ik had verwacht, dus uh, mm -hmm. misschien wordt het nog wel veel hoger. Ik ben benieuwd als bitcoin uh, 10.000 waard wordt, uh, wat dan de transactiekosten zijn. Ja. Als je mee wil krijgen in een blok. Maar ik, uh, ik zal heel tevreden zijn als het weer uh, terugkeert naar wat het ooit is geweest. Hè. Dat doet bitcoin eens in de zoveel tijd. Dan, uh, en dan passeert hier de, de vorige uh, hoogste punt. Mm -hmm. Dus dat is nu uh, ergens in de buurt van de 20.000. Dus Dollar, dat zou, ja. Ja. ja, dat zou wel heel heftig zijn als hij daar weer uh, aan toe komt. Ja, we moeten nog kijken of dat uh, echt gaat werken met die uh, lightning uh, netwerk. Dat gaan we dan ook wel beleven. Uh, als zo niet, ja. dan is dat wel een hele goede reden dat de bitcoin weer naar beneden knalt... en dat uh, alternatieve uh, ik altcoins denk dat, zeg maar uh, uh, omhoog uh, gaan. Ik denk dat ja. lightning Network speelt eigenlijk nog geen rol speelt. Uh -huh. Ja, want uh, nu het eventjes weer uh, goed leek te gaan, gingen de transactiekosten alweer omhoog oh, okay. de afgelopen dagen. En je zag al meteen ja, dat dat eigenlijk geen enkel probleem was. Ja, ja. Ik, ik, ik denk dat uh, Bitcoin, uh, ja, de plek waar het uh, door mensen die in nood zitten wordt gebruikt voor transacties van uh, centen, ja Die plek is het denk ik wel kwijt en die gaat het ook nog uh. nemen. En als dat een belangrijke plek wordt in het totale crypto uh, strijdveld, uh, uh -huh. ja, dan gaat Bitcoin uiteindelijk daardoor uh, ook strak onderuit. Ja. En uh, ja, Bit of Lightning Network, ik denk ja misschien uh, vinden ze een oplossing om dat echt uh, betrouwbaar uit te rollen en werken te krijgen voor, voor mensen, dat het, dat, het dat het wel gebruikt wordt, mm -hmm. wie weet. Maar ik denk dat op dit moment het is, uh, ja, ik, ik weet niet, als jij hoe, hoe groot zou jij het aandeel in crypto schatten van mensen die het eigenlijk alleen maar voor de financiële vermaken of handel doen? Om te speculeren met koers. Ik denk dat dat op dit moment nog een best een groot deel is van de ja, ja. gebruik van crypto. Ik denk dat er heel veel altcoins zijn... Nou, ...die alleen maar worden verhandeld vanwege mogelijke koerswinst ...en mogelijke ja, ja, omzetten ja. naar bitcoin. He, vaak heb je... Een pump en dumps. Ja, nou het is... Uh, kijk, het, het zijn best wel veel mensen die dan toch... Kijk, als je het naar geld omzet... ...dan moet je het vaak ook weer op een bankrekening hebben en dat soort zaken... Ja, ja, ja. En dat is misschien voor sommige mensen ook onwenselijk. Dus die hebben dan vaak een altcoins vormen. Misschien in die zin ook wel gewoon een plek om uh, ja transacties te doen via exchanges. Om toch op een of andere manier in die bitcoin uh, te handelen. Ja. Kijk, als jij, uh, volgens mij zijn sommige landen die belasten als jij, het, als jij het als geld hebt. Dus elke keer als je het verkoopt voor geld, dan uh, moet je belasting betalen, zeg maar. Ja, ja. Maar dat is, heel, heel, dat is totaal oninteressant in veel gevallen. Ja. Ja. Maar uh, ja, ik denk dat het, uh, ik hoop dat bitcoin uh, zijn traditie voortzet van het passeren van voormalige all-time highs. Mm -hmm. En daarna kunnen we wel verder zien. Ik denk dat als hij toen in december uh, de 20.000 was gepasseerd, dan had hij ook zomaar kunnen opschieten naar een nog veel hoger bedrag. He, dat is dan wat ook had kunnen gebeuren. En uh, mocht hij nu uh, door die all-time high gaan, ooit weer, dan ik denk dat dan wel weer voorlopig het hekje vandaan is om nog wel veel verder. Dan heb je denk ik, als 20.000 gepasseerd kan worden, dan kan 25.000 ook worden gepasseerd. Dat denk ik wel. Ja, hebben ja. Ja, over bitcoins gesproken. We hebben hier uh, Yoshi. Ja, dat Yoshi. ben ik. Zo. Ja, ja. Je oh, komt yes. maar heel even erbij zijn. Hè? Je komt later in de uitzending weer opnieuw terug. Ik heb wat leuks te melden vandaag. We hebben weer eens een primeurtje bij de Vrijheid Radio, Johan. Ja, ja, ja, dat is jouw token had ik begrepen. Je gaat zo uh, uh, meteen live, uh, hè? continu met nieuwe dingen die nog niet op de hele wereld nog niet gebeurd zijn. Ja, ja, ja. in ieder geval, je bent origineel. <laughs> zo mag ik ook zeggen. Ja, maar je, je gaat je Yoshi token uitbrengen en dan gaan, uh, mogen wij hier op Vrijd Radio live uh, getuigen van zijn. Zo is dat. Ja. Maar ja, goed, dat is uh, later in de uitzending. Uh, je gaat je eerst nog even goed indrinken, denk ik. Ja, met uh, groene thee, Johan. Oké, oké, oké. Maar uh, ja, we, we hadden het toevallig over bitcoins en uh, Klaas had al een theorie. Uh, jij hebt waarschijnlijk ook een theorie waarom die in één keer zo omhoog geschoten is? Ja, wat moet je daarover zeggen? Er wordt gesproken over Basel 3. Er wordt gesproken over, uh, over dat de, de, de, de crypto gemeenschap positief positiever is, dus dat de, de woorden die gebruikt worden door de crypto gemeenschap beter worden ontvangen. Mm. Um, dan is er nog het uh, gerucht natuurlijk dat Tether succesvol 1 miljard heeft opgehaald. Uh, Daar moet ook nog binnenkort dan een vervolg aan worden gegeven aan dat hele Tether verhaal, want dat hangt nu dus iets boven het hoofd met de aanklagen van de staat New York, maar er is op dit moment geen update over dus. Ook dat is uh, even, la, ja, dat, die beer is even vergeten. En, en ja, dan hebben we natuurlijk nog de, de eeuwigdurende inflatie van fiatgeld. Uh, dus dat zijn mijn verklaringen, of tenminste, dat is hoe ik er tegenaan kijk. Het kan ook nog één grote pump en dump zijn, uh, dat dus de mensen die 1 miljard nodig hebben in uh, Bitfinex, dat die nu een, een soort spelletje spelen om de mensen duurdere bitcoins te verkopen. En dan hebben zij eerder die miljard bij elkaar. Maar dat is allemaal niet te bewijzen. Dus een echte aanwijsbare reden waarom dat het nou zo hard stijgt. Want we stonden dus in. Ik heb in december. heb ik bitcoins gekocht op 3000 euro per bitcoin. En we staan nu dus al bijna op de 8000. Dus. Hm. Uh, ja, wat nou de exacte reden ervoor is, dat durf ik niet te zeggen. Maar er zijn een hoop wilde theorieën. En de reden die ik wel interessant vond is dat de, de communicatie van de cryptowereld professioneler wordt. Oké. Okay. Dat is een artikel, dat heb ik gelezen ergens op de Cointelegraph of zoiets. En dat stond dus in dat omdat uh, drie jaar geleden of een tijd geleden um, de crypto wereld voornamelijk aan het afgeven was, dat alles maar decentraal moest en er geen regulering en weet ik veel wat. En dat er nu dus een, een shift aan het plaatsvinden is, dat de mensen die in de crypto zitten wel die reguleringen willen, dat lijkt dan, dat zou dan positief zijn. Hè? En, en, en er zou ook nog een, een ETF aankomen en daar wordt ook al veel te lang over gesproken, maar dat kan dan misschien toch ineens heel dichtbij zijn en allemaal dat soort uh, Oh, oké, okay, ik, ik snap hem al. Je bedoelt als dat dan, uh, pensioenfondsen en uh, wat heb je nog meer? Ja, voornamelijk de pensioenfondsen zo, maar gewoon even zeggen. Ja, die, die, die, die, die, die willen dan niet zeggen van, oh, oké, okay, nou ja, nu is zo belullen, zo in zo het beetje van de staat lullen. Willen wij ook wel uh, meedoen. Precies, ja, dat was een beetje de verklaring die ik uh, op Coin Telegraph had gelezen. Dus. Uh, ja, maar, ja. Een echte directe aanwijsbare reden waarom het nu zo hard gaat, durf ik niet te zeggen. Ik hou er ook nog steeds rekening mee dat het dus gewoon uh, teterklanten zijn die bitcoins willen en in plaats van die. Uh, ja, dat ja. is wat ik aan te denken. Die willen van hun tethers af, juist. Dus die uh, ruilen eigenlijk uh, gebakken luchtdollars om voor uh, bitcoins. Dus dan ja. uh, treedt de schaarste op bij, de, bij de bitcoins en dan gaat maar, de prijs omhoog. Maar. Uh. Uh, dat uh, uh, uh, uh, uh, Het vreemde het verhaal is dat er nu dus een omgekeerd spread is. De afgelopen half jaar hebben we Bitfinex structureel een paar honderd euro, laten we maar gewoon zeggen een paar procent hoger dan de rest. En in de afgelopen week is dat nu gekeerd en is Bitfinex lager dan de rest. Dus om eerlijk te zijn Johan, ik kan het op dit moment, ik, ik, ik loop hier al de hele week tegen alle mensen te zeggen, ik begrijp er op dit moment geen s'nachts van. Dus ik durf niet te zeggen wat het nou is, ik weet het niet. Nou, in ieder geval kunnen concluderen, hij gaat lijnrecht omhoog. En dan neem ik aan dat hij ook uh, binnenkort de lijnrecht weer naar beneden gaat. Dan krijg je altijd bij die enorme stijging komen daarna een hele een enorme correctie ook weer. Ja, ja, ja. Dus uh, daar kunnen we ook wel weer vanuit zo, gaan. Ik, zo kijk ik naar de grafiek van de wereldbevolking. Dus dat oh, ja. het niet <laughs> altijd zo gaat. Maar uh, ja, ik zeg al, er is niet echt nieuws die het ondersteunt. Het is niet zo dat er nu bekend is dat, uh, weet je wel er, zijn wel, er zijn wel wat berichten. Bijvoorbeeld een fondsbeheerder van bijvoorbeeld pensioenen zegt nu in bitcoins te investeren. Maar dat hebben ze dus al gedaan of dat zijn ze al aan het doen. Dus... Echt nieuws kan ik niet aanwijzen voor deze stijging. Dus ik ja. hou me verre van voorspellingen. Ja. Ik heb gezegd, Johan... om nog maar even te herhalen... voor mensen die voor het eerst naar Vrijheid Radio luisteren. Ik verwacht dus dat het eigenlijk naar beneden moet gaan. Omdat die teter... Uh, ja, al halen ze het geld op... dan hebben ze alsnog een aanklacht... voor het illegaal uitlenen van dat geld. Dus zelfs met een miljard zijn ze niet gered. En dat is gewoon... Ja, de afgelopen week hebben we dus volumes gezien. In totaal zijn er 2,6 miljard teter. En in 24 uur tijd werden er 26 miljard teter verhandeld. Nou, dat kan maar één ding betekenen. En dat is dat er heel veel washtrading plaatsvindt. Want één teter gaat niet in één dag tien keer over de kop. Dat geloof ik gewoon niet. Dan zou dus dezelfde dollar door tien verschillende mensen, of in ieder geval minimaal vijf. Stel dat er één de hele tijd de tegenpartij is. Minimaal vijf mensen moeten dan die teter hebben verhandeld. En dat, dat, die omloopsnelheid is er helemaal niet in de bitcoin. Want als je dat gaat beredeneren. Als jij een bitcoin wil verplaatsen. Dan ben je dus al een uur bezig. Dus ik, ik geloof... Nou, dat zal dan op een beurs zijn, hè? Ja, oké, okay, tuurlijk. Maar wie gaat er op een beurs vijf keer met een bitcoin handelen op één dag? Snap je? Dat geloof ik. Ja, je, je koopt hem... Uh, je koopt hem als hij uh, omlaag is gegaan, en dan pak je hem. En dan verkoop je hem weer als hij iets omhoog is geschoten. En dan zie je o, hem weer even dalen, en dan, dan, dan koop je ik, hem weer. En... Ik snap wat je zegt, maar dan moet <laughs> ja. wel, er moet wel een tegenpartij voor zijn. Er is een driedubbele uh, duel drie, gedaan. Ja, ik begrijp het, maar wie, tegen wie handel je dat dan? Dus uh, tegen mijn, anderen. theorie is dat ze dat tegen zichzelf doen, snap je? Die, die kopen en verkopen tegelijkertijd. Nou, maar als we met mijn avondje op een beurs zitten spelen, dan, dan, dan ga je heel vaak springen weer terug in de theater. Ja, ik niet, maar oké, okay, als jij het zegt. Als ja, jij zegt korte termijn handelt. Ja, nou, Johan, het is in theorie allemaal mogelijk, maar ik heb er een harde hoofd in. Ik zeg ja. wel, ik gun het uh, de Bitcoin-lievende mensen en mezelf, en, uh, maar ik weet niet wat er, wat er staat te gebeuren. Ik geloof nog steeds. Ondanks dat dus nu het nieuws is dat Teter een miljard binnenhaalt, dat dat nog steeds de klapper gaat worden waarop die bitcoin naar beneden schiet. Dus ik hou gewoon mijn verhaal vol, uh, alles of niks, de dood of de gladiolen en noem er nog maar een paar op. Maar ik zie geen enkele reden waarom dat die nu zo hard gestegen is. Behalve dat iedereen over een week zijn vakantiegeld binnenkrijgt en dat ze dus... ...daarom even de prijs wat hoger zetten... ...want dan hoeven ze er wat minder te leveren... ...aan al die mensen die een heel jaar voor hun vakantiegeld hebben gewerkt. Ja, dat zou kunnen. Dus, dat... Uh, maar ja, goed. Ik zeg al... ...ik kan er op dit moment geen echte voorspelling over doen. Mijn voorspelling dat hij naar beneden gaat... ...is in ieder geval niet waar gemaakt. Dus ik hoop niet dat de mensen shortpositie's in hebben genomen. Ik ben zelf aan het verkopen... ...een beetje. Uh, in kleine stapjes... Want ik heb dus op 3000 euro bitcoins gekocht. En uh, sinds dat hij nu op de 6000 euro staat, stap ik rustig een beetje uit. Ja. Goed, we gaan we over jouw andere projectje praten. En uh, ja. ah, Primeurtje hoor, Johan. Primeur. Primeurtje, Komt... ja, ja, ja. Er zijn natuurlijk duizenden tokens en nog eens duizenden munten. Maar ik ben de eerste mens, zo voor zover ik weet. ...die dus zichzelf heeft vertokend. Dus okay. daar ga ik zo direct meer uitleg over geven... ...hoe ja. dat het werk gaat... ...maar ik heb mezelf deze week vertokend... ...en het is inmiddels op de beurs... ...er is nog niet zoveel handel... ...want ik heb het een beetje druk... ...dat zul je altijd weer zien... ...ik heb nooit wat te doen... ...behalve deze week moest ik naar Praag... ...ik ben er weer kilometers aan het rijden... ...en op dat moment gebeurt het allemaal... Dus ja, ik moet er dit weekend ga ik er even goed de tijd voor nemen om het allemaal perfect uit te leggen. Maar het is al wel, ja, we gaan dus zo direct live. Ja. En tegen de tijd dat de uitzending dit is, is die op de beurs. Ja, nee, jij bent niet enig. Ik heb mezelf ook vertokend hè. Alleen ik ben niet verhandelbaar. <laughs> en Fruit Radio heeft zichzelf ook vertokend. Uh, waarschijnlijk, ja, Vrijd Radio was er eerder mee bezig dan jou, hè? Vrijd dus Radio, die was, uh, maar dat is geen platform. persoon, hè? alle lof voor jou, want jij hebt met <laughs> ons bezig. Ja, ja. Je, mag, je mag jezelf even die voorzet geven. Ja, misschien heeft Rocheveur het al lang gedaan, dus uh, die komen mee. Ja, ja, ja. Nou, maar, ik, heb het, ik heb het via jou, maar um, toen ik het zag, dacht ik van nou, is eindelijk een platform waar ik mee kan werken. Dus, um, ja. Nou. Goed, nou ja, ik schenk er nog even eentje in. En uh, dan spreken we jou uh, ja, uh, vanavond weer. Goed zo. We doen eerst nog even een paar uh, nieuwsberichtjes. En, en nog een paar, uh, oh, we hebben natuurlijk de, de staatsschuldmeter en de fertility index. We oh, ook nog. De staatsschuldmeter is uh, oh, is onder de vier, 400 miljard gedaald. Het is er net uh, doorheen gezakt. Hij staat nu op 399,9 miljard in het rood. Ja. En de fertility index... Uh, ja, mensen vragen zich natuurlijk uh, altijd uh, met gespannen billetjes af van uh, hoeveel liters zaad er uh, per uh, geboren kind wordt verschoten. Want dat is allemaal ontzettend belangrijk. Nou, de ene keer is het wat meer en de andere keer is het wat minder. En uh, ja... En het belangrijkste nieuws is natuurlijk nu... Uh, de aanstaande verkiezingen staan voor de deur. En dan gaat Nederland weer een ruk naar rechts maken. En wat voor gevolg heeft dat dan... op het aantal liters verschoten zaad per geboren kind? Nou, kijk, je moet zeggen... zoiets vlak zich natuurlijk uh, altijd uh, wel uit in Nederland. Want uh, als er een ruk is naar rechts... ...dan wordt er op een gegeven moment ook weer naar links gerukt. Dus ja, het, het, het, het, het, het uh, zaad vliegt al, zeg maar, al, al decennia slingend dat in het rondte. Dus ik zou me daar geen zorgen over maken. Ik zou me gewoon uh, erop blijven concentreren... Hè? ...dat het zaad recht op het ijzelletje afgaat, Nederland... Ja, dan gaan we even verder met uh, de berichten. Ik heb hier een berichtje over een uh, bewoner die uh, heel erg begaan is met al het groen langs de weg. Alleen uh, ja, de, de gemeente, in dit geval Rotterdam, die, uh, ja, is daar niet echt blij mee. Nee. Het, een participerende uh, burger, dat, dat willen ze toch? Uh, ja, daar hebben we het uh, vorige week nog uh, tot in Den Treuren over gehad, zelfs. Ja. Ik, ik weet niet hoe ver ze in Rotterdam mee zijn. Dat uh, zou je aan de Rotterdammers moeten uh, uh, uh, vragen. Het, uh, het uh, woord wat hierbij uh, uh, hoort is volgens mij guerrilla-gardening. Oké. Okay. Uh, uh, zo heet dat dan in de participatiesamenleving. Als, uh, als mensen, zeg maar, een stukje ongerepte gemeentenatuur zien. <laughs> Om dat dan zeg maar uh, naar eigen inzicht uh, in te vullen. En ja. Nou ja, de ene gemeente is daar uh, al wat verder mee uh, dan een ander. Hier in Groningen wordt het al wat uh, toegejuicht. En dat heeft er met name ook mee te maken met... ja. Hier uh, wordt er natuurlijk zo links uh, beleid gevoerd maar nog uh, en er worden zoveel projecten opgezet dat het budget voor de groen onderhoud er wel eens onder gaat uh, leiden. En uh, daardoor durft uh, de gemeente Groningen bijna ook geen bomen meer te planten, want uh, ja, dat vergt alleen maar uh, onderhoud. Daar is geen geld meer voor. Ja. Dus dan krijg je ook initiatieven als adoptiebomen. En ik geloof dat dat uh, hier. Uh, ik geloof, oh nee, dat woord komt hier nog niet in voor. Deze meneer heeft. Uh, Olijfboompjes geplant. Olijfboompjes, ja. En hij heeft wel uh, een, een heel goed argument, want die, uh, die nemen meer uh, koolstof, uh, die hoort, um, CO2 op. Ja. En uh, ze, ze nemen ook meer water op. Dus dat is ook wel goed. Als er, uh, als er weer eens wateroverlast is. Nou, die, die, die olijfboompjes zuigen het allemaal op. En je kunt er uh, mooie olijven van plukken. Nou, ja, dat doen ze goed. Uh, uh, en het bijzondere is. Uh, dus als, als we hier een... een uh, een, een guerrilla uh, gardening achtige project willen opzetten. Ik had, uh, ik kreeg bijvoorbeeld deze winter een soort uh, cadeauzakje uh, wat leek van uh, Douglas te komen, zoals de parfum in zat, maar er zat uh, van die het, van die bloembollen in die oh. ik naar eigen inzicht overal mocht planten. En als je, maar de vraag is altijd: als er zo'n project hier wordt uitgerold, zijn er ook wel bewoners die zich willen binden uh, tot zo'n adoptieachtig iets? Een soort uh, en, fanatieke boomknuffelaar of zo? Uh. Ja, <laughs> oké. Okay. Ja, want er wordt natuurlijk wel uh, ontzettend uh, geprotesteerd tegenwoordig door, uh, ja ik weet niet wat je er allemaal meekrijgt, maar je hebt tegenwoordig zelfs boomridders. <laughs> Oké. Okay. Als er ergens veertig uh, bomen moeten worden ge uh, gekapt, oh, yeah. dan staan zij uh, op hun achterste poten. Dus dat bestaat al allemaal wel, maar het is soms heel lastig hè, om, eh, om, om bewoners te vinden die dan zeggen van nee, dat gaan wij wel onderhouden. Dus dat is al allemaal een hele rare dynamiek. Ja. En eigenlijk zou de gemeente Rotterdam dus, eh, uit mijn ervaring uit het eh, participatiesamenleving van Groningen, zou zich in de handjes mogen knijpen eh, dat zo'n burger eh, dit allemaal... Uh, oppakt want uh -uh. hij had zelfs een grasmaaier uh, of wat is het een maaimachine uh, aangeschaft om de groenstrook allemaal goed te onderhouden ja en hij zei er ook bij van uh, de gemeente doet helemaal niks hè? nee hij legt zelfs vuil en hij raapt dat weg ja, ja. dus uh, dat is ja dat is dus een gemeente die uh, achterloopt op de Ontwikkelingen in de maatschappij en, laten we wel wezen, zich afzet tegen de troonreden van uit mijn hoofd 2014, waarin de participatiesamenleving werd afgekondigd. Ja. Dus, Klaas, je zucht? Ja, verder geen reden. <laughs> Oké. Okay. Hoe gaat het in Bulgarije? Prima. En hoe, hoe pakken ze dat, hoe pakken ze daaraan? Uh, je hebt hier gewoon nog natuur, hè? Ja. Nederland is een beetje een soort uh, stad. En heel veel mensen doen heel krampachtig over uh, Nederland en dat het allemaal nog uh, met groene natuur moet zijn. Maar het is natuurlijk geen natuurgebied. Ja. Uh, Nederland wordt uh, een paar miljoen aan een uh, strookje natuur besteed, terwijl er eigenlijk niet echt een natuur meer is. Ja. Kijk, uh, dat dat zouden dus ze wel wat meer Europees mogen doen. Gewoon concluderen dat Nederland is niet meer een natuurgebied is. En er zijn gewoon heel veel gebieden in Europa waar je nog gewoon, uh, als je maar ver genoeg een uh, dorp verlaat dat je in de wildernis komt. Ja. En dat is in Nederland gewoon niet zo. Ja, je kan de zee inlopen. Ja, ja. Maar dat is ook een vrij gecultiveerd gebied in Nederland. Ja. Als Nederland dan gewoon bij Duitsland had gehoord, dan, uh, ja, dan, dan had niemand er moeilijk over gedaan. En dan was het gewoon duidelijk dat we bij de roer gebieden hoorden, toch? Ja, en dan uh, in Duitsland is nog wat daadwerkelijk uh, wildernis te vinden. Ja. Het is, al, is ook redelijk gecultiveerd. In Nederland is echt gewoon een, uh, een lego mm -hmm. wat, wij dan, uh, wat wij kennen als bossen en zo, als je daar overheen vliegt, dan zie je gewoon dat het een vast patroon is van steeds herhalende boomsoorten, die gewoon in een vaste stramien zijn geplant. En uh, alles is netjes afgedampt en afgebakend. Ja, Nederland is gewoon geen natuurgebied en... Het is een hele goed, natuur is een heel goed excuus om uh, heel veel geld te verkwisten... en om het te verhuizen naar uh, privéhanden. Uh, mm -hmm. Het is uiteindelijk vaak het enige nut van natuur in Nederland... om bepaalde ingewijden rijk te maken. Maar in de stad gaat het natuurlijk om uh, groen. Ja. Hè, dan telt uh, elk, uh, elk, uh, elk struikje. Ja, ja, ja, maar we hebben nog meer berichten. Ik heb hier ook nog iets... Kijk, hoor, het uh, later van de onderdaan. Stappen met ID van je broer of zus. Jongeren hebben geen idee van de gevolgen. Want wat kan jou allemaal overkomen als jij met andermans ID op stap gaat? Nou, Dan moet je sowieso eerst ontdekt worden. Hè? Dus dan moet je waarschijnlijk uh, niet genoeg op de persoon op de foto lijken of zo. Ik denk het, als je... Uh, als een uh, jongen met uh, de ID van je zus op stap gaat, dat uh, is een risico. Als hij zegt gewoon dat je omgebouwd bent of zo en dat de kaart ja. nog niet meegegaan is. Ja, nou ja het, is, uh, het is een bijzondere redenatie. Hij komt in de trein vaak tegen, hoor. van de mensen die dan uh, op, op, op, de, op de trein gebruiken dan de OV-chipkaart van hun zus of zo of broer. En dan komt er net een conducteur langs en die ziet dat. En dan krijg je zo'n hele discussie van uh, dat mag niet en zo ik heb zoiets wat maakt het uit en SF zijn inkomsten uh, ja. ja nou ja ja goed hè dat heeft sowieso uh, met, uh, met hoe die hele identiteitsbewijs uh, anders in de maatschappij is gestaan en ik wou uh, het nog uitstellen maar hier is uh, de godwin al Oké, okay, oké. Okay. Gooi maar in. Hey, dan doe ik ook even de godwin jingle erbij. Hier komt hij. Hey. Okay. Nou, de uh, hebben overheden uh, natuurlijk gedacht van... Uh, ...ja, we moeten het misschien wat beter regelen dan die Duitsers. Dus, uh, mm -hmm. ja. dus dat is de ene kant uh, ervan. En het is natuurlijk ook een omgekeerde redenatie. Nou ja, wederom weer als een Godwin. Dus ze pakken die mensen op die dan met een fake ID uh, gepakt worden. En dan is eigenlijk, als ik het zo doorscan, uh, het verhaal van ja... Maar daarmee uh, doe je dus wel iets uh, strafbaars. Nou, schaf die straf dan af, dan is het ja. probleem opgelost. En als je later een verklaring omtrent gedrag voor je stage of je werk uh, nodig hebt... dan kun je die misschien wel uh, vergeten. Omdat ja. je dan zo graag uh, wil zuipen. Hè? En dat is natuurlijk een enorme straf voor uh, jongeren die met elkaar uh, mee willen doen. En in wezen is dat ook een beetje... Een, een redenatie van hoe de nazi's dachten over hun uh, bewind. Want ik heb uh, van de week weer een aantal filmpjes gekeken. En uh, bijvoorbeeld uh, uh, de politiecommissaris uh, Router in Duitsland... of hier in Nederland, die zei van ja... He, mensen zijn misschien wel een beetje boos of teleurgesteld, maar uh, ja, ik voerde hier gewoon de Duitse wetten uit. Dus, uh, en, en dat is dit argument, he, zo van, ja, het is een wet. En, uh, nou ja, en of nou, kinderen uh, of jongeren voor uh, zoiets zeg maar, uh, nou ja, maatschappelijk buitenspel zetten, nou ja, dat is ons probleem niet, he, het ligt aan de jongeren. Zo wordt het een beetje uh, gedropt hier. Terwijl het uh, gebruik maken van een idee van je broer of zus. Ja, als je 16 bent. Hè, dat hoort nog een beetje in de grappige sfeer uh, te blijven. Zo van. Uh, nou, uh, laat het niet meer doen, hè? Uh, <laughs> dat zou veel uh, menselijker zijn. Uh, met uh, dit soort. Uh, met dit soort identiteitsfraude. Ja, ja want onderschat het niet. Uh, uh, in mijn studententijd hadden wij zeg maar uh, een, een schoonmaker uh, in de flat. En hij was uh, ooit een keer gepakt uh, door de belasting. En uh, daar praatte hij uh, altijd over. Maar uh, de angst uh, zeg maar die dat had op, uh, opgeleverd zeg maar. Door er gewoon een keer uitgepakt uh, te worden. Dat is uh, best wel enorm. En... Veel mensen zouden zeggen ook uh, buitenproportioneel. Ja, als je zeg maar uh, onder elkaar bent onder, uh, in een gesprek of onder een glas bier. Dat je zegt van nou, dit is wel vrij uh, cru, zeg maar, voor een fout, of uh, een paar dubbeltjes, of. Uh, hè. Maar goed, de overheid uh, wil daar dus inderdaad. Uh, Hard opzitten. Ja, we moeten. Uh, nou, ja, wanneer uh, moeten wij uh, de ideeën laten zien? Nou, in dit geval is het bijvoorbeeld als jij ja, als, als jongere, zeg maar, een discotheek in wil. Sommige, sommige discotheken mag je onder een bepaalde leeftijd er niet in. En dan. Omdat uh, er drank geschonken wordt of zo. En dan, uh, ja, dan moet je je ID laten zien als zo'n bewaker bij de deur. Mm -hmm. En hier voert ook een, een horeca eigenaar een argument aan. Die zegt ook van. Uh, ja, we willen natuurlijk zo snel mogelijk al die mensen naar binnen hebben, maar als die bewaker uh, heel grondig al die ID's moet gaan uh, bekijken, ontstaat er een lange rij, die er sowieso toch al is. <laughs> ja. En uh, ja dat kan wel eens verkeer op de straat blokkeren, weet je wel. Dus... Bij volk, en, ja. en, en, en de achterste in de rij die kunnen misschien afhaken en denken we gaan naar een andere kroeg. Maar... Ja. Ja. Maar ja, dat vind ik een beetje een rare lulargument, want die lange rijen bij die discotheken zijn er altijd, weet je wel. Ja. En, en bij, bij drankverkopen in de kroeg ook hè, dus uh, als je in de kroeg uh, bent of in, in, in de Albert Heijn dan moet je als, als, als je, als je jong bent, of uh, je ziet er nog jong uit, moet je ook je ID laten zien. Ja, maar wat ik bedoel is, sinds welk jaar uh, speelt die shit, zeg maar? Uh, een paar jaar. Een jaar of tien, zoiets toch? Ja, ik weet het niet. Heb, we hebben het nog wel eens behandeld in, uh, in de uitzending, dus zo, zo ja. lang is het nog niet. Nee, dus uh, ja, moet je dus, nagaan. Het is korter dan de uh, Vrijheid Radio bestaat. Ja, en, maar dus moet je dus nagaan hoe, hoe, hoe, ja, hoe wij zeg maar in al die tijd uh, ervoor, dat wij uh, de Koninkrijk de Nederlanders zijn, zeg maar, hoe we dat klaarblijkelijk uh, hebben overleefd uh, als samenleving. Uh, je ziet wel dat de jongelui jonge creatief mee omgaan. Tuurlijk. Tuurlijk gaan <laughs> ze daar uh, creatief mee om. Maar dat is de hele bedoeling ook. En, uh, uh. Uh, maar ja. ja dus, maar ja. Het, het, het, het, het, de overheid stelt zich daar steeds meer als een oude muur uh, tegenop. Ze ja. uh, zullen uh, het ook uh. altijd blijven doen. Uh, ja. Maar ook dat heeft een prijskaartje. Ja, als je het dan hebt over... Van uh, hé, waar is de overheid uh, wel goed voor? Als je het onder de mensen zou vragen, denk ik niet dat het eerste zou zijn. Nou ja, in uh, horeca controleren of er ook geen uh, kinderen onder uh, <laughs> de 16 zijn of zo. Want ja, van die ouders mogen die kinderen dat al klaarblijkelijk. Tot nu toe is dat nog altijd wel al redelijk goed gegaan. Ja, dus geen... Uh, nou ja, ik bedoel, er is wel alcoholisme en, um, en drop en weet ik veel wat. Maar ja, je kunt net zo goed uh, beargumenteren van ja, dat zal toch ook wel altijd blijven. Ik kan en beter het... afvragen van waarom gaan ze, uh, uh, raken sommige jongeren aan de drank, weet je wel. Ja. Kijk, je hebt natuurlijk de gelegenheid drinken, maar als iemand alcoholist is al op hele jonge leeftijd, zit er meer een psychologisch probleem achter. Bedoel, hij drinkt drink dan uh, wat hij de realiteit uh, niet aangenaam genoeg vindt. Dus, ja. Ja, nou ja, en het is uh, en, uh, ik denk zelf dat uh, 18, uh, want op die leeftijd ligt het toch al. onder de 18 geen drank meer. Ja, het argument daarvoor was dat te maken met de ontwikkeling van de hersenen. Hè? Dus. Uh ja, uh, Maar er is wel ook weer een gemiddelde. Maar over het algemeen zijn, uh, wat gaat de hersenen pas uh, rond je twintigde uit ontwikkeld zijn. En daarna maakt het verder niet, niet meer zoveel uit als je veel drinkt. Dan is het meer een probleem voor je lever en zo. Maar En, en dat argument is uh, waarschijnlijk ook al een keer geweest. Hey, uh, je mag uh, Met je zestiende mag je ook voor het rijbewijs uh, gaan. Maar op zich is het dan wel verstandig om uh, dan in ieder geval... Twee jaar uh, alcoholervaring te hebben. Hè? <laughs> ja. Dat je weet wat dat uh, betekent. Ja, dus er valt voor alles wel wat uh, voor te zeggen. Uh, het is gewoon ja, jammer dat de overheid hier, hier zo bovenop zit. Mm -hmm. uh, Klaas, hoe gaan ze hier in Bulgarije mee om? Wordt er ja. ook veel gesopen in, in, in de weekenden, door de jonge in, in Bulgarije? Ja, ik weet het niet. Ik heb uh, natuurlijk wel. Hè. Het is, uh, zijn normale mensen, zoals overal. Ik denk dat hier, uh, mensen kunnen wel gewoon meer uh, gewoon leven zoals wij dat zouden doen uh, 20 jaar geleden. Ik denk dat het daar het beste mee te vergelijken is. Mm -hmm. uh, en ik denk dat dat... Uh, nou, 20 dat... jaar geleden, begon dat gezeik al een beetje? Het is volgens mij al met de Els Borst begon dat, geloof ik. Dus dat is al de jaren 90, geloof ik. Maar toen gingen jonge mensen er nog wel gewoon uit. Ik uh, uh -huh. ken dat volgens mij nog steeds wel. Ja, dan was het ook heel normaal nog om als 15 jaar of zo alcohol te drinken, denk ik. Ja. Dat je dat uh, gewoon kon bestellen, in de winkel kon meenemen. Ja, het is uh, in België ook vaak een mooi weer. En dus je hebt wel veel meer dat mensen ook gewoon uh, buiten zitten. En dat doen ze ook, buiten zitten. Dus uh, parken en zo en andere plekken, die zijn gewoon helemaal vol. Met heel veel, en ook heel veel jongeren. En die hebben er ook wel bier bij, maar... Ja, het is niet, uh, wat, ik, wat ik wel merk, je ik, ik kan hier bijvoorbeeld ook elke dag wel vuurwerk kopen, mm -hmm. als je dat wil. En er is nooit troep van vuurwerk. Yeah. En sowieso met meer dingen, ja, omdat niks wordt Dat ja, is, is, is trouwens in de meeste landen zo, hè, dat je gewoon het hele jaar door vuurwerk kan kopen en het wordt alleen afgestoken bij feestjes en speciale gelegenheden. Ja, precies. Die, ja, dus alleen in Nederland heb je dan die, die wet van, ah, er mag alleen wat oud en nieuw. En dan zie je dan in, dat mensen massaal gaan afsteken. Ja. En, en dan krijg je al die ongelukken. En dan gaat iedereen zich gedragen als een uh, onverantwoordelijke maloot. Ja, uh. Omdat ze, dat krijg je als je alles gaat monitoren en handhaven. Ja dan, een deel van de mensheid uh, gaat dan zich misdragen bij elke mogelijke gelegenheid. Nee. Als je mensen gewoon veel bredere algemene verantwoordelijkheid geeft. Ja. En dan gedragen ze zich over het algemeen ook beter. En ik denk dat, dat je dat meer in Bulgarije ziet. Ik denk dat aan de ene kant kinderen hier meer kunnen doen. Dus als je 15 vijftien bent kun je misschien nog wel, en dan wordt natuurlijk nog wel binnengeroopt op sommige plekken, dat soort zaken. Aan de andere kant gedragen mensen zich over het algemeen veel volwassener. Op alle leeftijden. Uh -huh. Dan in Nederland. Ik denk dat uh, ja af en toe uh, lijkt Nederland een beetje kinderachtig. Uh -huh. Als je ergens anders uh, vandaan komt dat mensen zich wat meer verantwoordelijk gedragen. Uh -huh. Maar dat zijn vast ook wel, uh, altijd weer uitzonderingen te vinden. Maar je uh -huh. hebt hier ook gewoon mooie natuur. Hè? Je kan, er zijn heel veel plekken als je gewoon even een stukje gaat wandelen, dan ben je gewoon in de natuur. Uh -huh. is sowieso wel rustgevend, denk ik. Als in een land van Nederland, je, het maakt niet uit waar je bent, je, je ziet altijd wel andere mensen, je ziet huizen en dat soort zaken. heel andere wereld, alles is plat, je kan, alles goed uh, is klein. Nog goed. Ja, ja, maar we hebben nog meer berichten. Ik heb hier een bericht over en het gaat over het mediagebruik. Want, en dat is door de oorsprong van dit bericht: nu.nl bestaat 20 jaar. nu.nl is die, die website die persberichtjes uh, copy en past. En uh, ja, ze hebben hier een artikel, ze hebben een onderzoekje laten doen. En uh, ja, ze hebben een aantal experts gevraagd over het mediagebruik van de Nederlanders. En de conclusie is, bubbels zijn verontrustend. Ja. Ja, uh, ja uh, dat zijn ze zeker. Maar god, het is, het is echt een, een vrij idioot onderwerp. Nou, De, de mediadeskundige heeft er een meeding uh, over. Maar... Uh, Blijkelijk leven er in Nederland ook uh, 17 miljoen mediadeskundigen. <laughs> uh, Ik zal even in het kort zeggen waar het bericht over gaat. Ja. Nupin en NL heeft van zo'n uh, onderzoeksbureau uh, ingeschakeld. Dat is uh, meneer Wijfjes. Meneer Wijfjes, ja, ja. ja maar niet van een of ander een van bedrijf. Uh, is, uh, panel Inzicht. Panel Inzicht. Oké. Okay. Ja. Uh, dat is het bedrijf dat uh, gevraagd is om onderzoek te doen. En dan, uh, het gaat dus niet over de Nederlanders, maar het gaat over de groep, uh, vaak zijn het werkelozen, die dan uh, gevraagd worden. In rel voor een tientje mogen ze dan in, in een groepje zitten abonneren. Oh. En 63% daarvan die heeft dan een bepaalde mening. En dat is dat ze, uh, ja, ze ervaren een kloof tussen de media en hunzelf. Dat is verontrustend. Uh, ja, maar dat, dat, dat zou eigenlijk verder moeten worden gevraagd van hè, wat betekent, uh, wat bedoelt u daar nou mee? Weet ja, dan moet nou, je even wat... naar beneden scrollen. Oh. <laughs> Ik heb alleen maar de aanhef uh, opgenoemd. Nee, als zeg maar zo'n zo uh, burger zeg maar, zegt van nee, uh, uh, de media is niet uh, al te zuiver meer. Oké, okay, maar wat bedoelt u er nou mee? Hè? Of zo'n, uh, nou ja, waar het op neerkomt. Mijn inschatting, en dat is echt al van de laatste 15 jaar, er is ook zo'n gevoel van een conspiracy. Van hè, de media houdt zelf zaken achter. Of uh, de media uh, verdraait uh, feiten om een politieke kleur te laten schijnen. En ja, voor zulke. Uh, ...stellingen valt uh, altijd wel uh, bewijs uh, te vinden. Daar hoef je geen moeite voor te doen. En uh, dan maakt het verder niks uit of je moslim bent... ...of uh, Nou ja, weet ik veel, maar het gaat vaak uh, daarover. En van, ja, toevallig was er gisteren hier in, uh, in de buurt... Ik ga het toch over mijn wijkje hebben, Klaas. Ja, ja uh, prima, ja, Doe maar even. Uh, was er een moordpartij? Was er een moordpartij? Ja. Dus uh, de politie doet een bericht uit: van... willen jullie kijken naar uh, dit en dit uh, signalement? En de omschrijving was uh, Zuid-Europees. Okay. In de reactie op. Um, op uh, van uh, willen uh, jullie kijken naar een Zuid-Europese uh, man met een capuchon en weet ik veel wat. Uh, stond, uh, stonden uh, uh, een aantal reacties uh, die gingen over van: uh, ja, het zijn weer die asielzoekers die in bootjes uh, deze kant uh, opkomen. Terwijl. We weten uh, niet wat er is voorgevallen. We weten niet hoe Zuid-Europees -Europ uh, uh, de persoon in kwestie echt uh, was. Misschien was het maar... van Marco Borsato. <laughs> ja. Of, dat is een Zuid-Europees uiterlijk, toch? <laughs> ja. Hè, of de plaatselijke Italiaan waar uh, mensen hun, uh, door de week uh, hun uh, pizza halen. Hè? Uh, uh, uh, Je weet het niet. Maar toch hebben mensen het gevoel dat uh, zeker als het gaat om uh, integratie, uh, immigratie, dat de, po uh, uh, dat de politie uh, met name uh, dat soort zaken uh, uh, buiten uh, de berichtgeving houdt. Ja. Nou ja, ik kan ermee leven dat ik het niet zeker weet of het zo is of het niet zo is. Maar uh, andere mensen uh, die, die staan er weer anders in en uh, die willen het weten. Nou ja, volgens mij hebben we het er vorige week ook over gehad, is het hè, met de vraag: is het wel mogelijk om alles via de media uh, te weten te komen? En uh, dat schijnt gewoon vrij moeilijk te zijn, want uh, de media maakt als uh, de mensen die ze zijn, ook nog uh, uh, menselijke fouten. Sowieso. En dat was vorige week ook verteld. Een expert weet dat altijd beter, hè? Eh, uh, ja. Ja, ja uh, maar... <laughs> ja, maar ook... Uh, ook uh, dat... Uh, ook dat is soms hele vage shit. Ja, uh, maar kijk, als je heel erg veel over een bepaald onderwerp weet... en, en je leest dan een nieuwsartikel... dan denk je, hé, hey, maar dit, dit klopt allemaal niet. Yeah. Ja. Ja, Klaas ik kwam... van mij was jij dat Klaas die er vorige week mee kwam... What? Maar Als iemand heel erg heel veel weet van, van, van een bepaald onderwerp... Ja. en die leest dan zo'n uh, Ja, Helman amnesia. Ja, ja. Kijk, een journalist probeert ook vaak een beetje... Te begrijpelijk te maken en... Ja. heeft ook niet al te veel tijd, dus die, die, die kijkt even wat op de Wikipedia... en copy en past wat. Ja, en dan is er toevallig iemand die heel veel van weet... en die zegt van, nee, nee, nee, die details die, die, die, die, die, die missen. Of, uh, het zit wat genuanceerder of, uh, ja... Uh, ja, toevallig. Uh, en dat is uh, volgens mij vandaag op de kop af ook uh, 18 jaar geleden. Uh, ook nee, uh, 19 jaar geleden. Uh, de vuurwerkramp in, uh, in, uh, in Enschede. Daar is een filmpje van op YouTube te vinden. Van uh, iemand die zichzelf ineens als, als beeldexpert uh, uh, voordoet. Terwijl het enige wat hij uh, uh, had gedaan. En ook in zijn opleiding, en weet ik veel wat, was uh, niet meer dan uh, uh, uitvogelen hoe uh, Adobe, ja, hoe heet dat programma van uh, beeld, uh, <laughs> dat je je beeld wat uh, uh, opgeld, zeg maar. Een Photoshop of zo? Zoiets, ja, nee, het gaat om bewegend beeld. Ja, ik weet niet, Sony Vegas of zo. Zoiets. Zoiets. Videobewerkingsprogramma. Precies, hè? Uh, uh, Dope After Effects? Zoiets, so ja. Zoiets, ja. so weet je wel. In plaats van, uh, nou ja, weet je dat die man echt uh, jarenlang studie uh, heeft uh, gehad en de uh, kaf van het koren uh, uh, heeft uh, weten te scheiden. Ja, niemand uh, had gewoon op zijn zoldertje paar uh, uh, lessen in dat Adobe programma uh, gehad. En uh, deed gewoon uh, flinke uitspraken over uh, beeldmateriaal. Van uh, nou hier gebeurt er dit en hier gebeurt er dat. Ik heb er uh, nog voor betaald. Uh, nee, maar zijn getuigenis is wel gebruikt in uh, een van de zaken uh, eromheen. Okay. Terwijl hij wist er gewoon niks van. Dus het woord expert is soms ook inderdaad uh, vrij uh, apart. En, uh, voor, en je hebt dus ook experts nodig die de expertise weten te herkennen. En uh, nou ja, dat lijkt ook uh, bij die vuurwerkramp uh, niet helemaal goed uh, te zijn gegaan. Nou ja. en dus uh, er is, hè, of, uh, het gaat ook om de conspiratiehoek, uh, de Belmerramp. Het, uh, en we hebben het er ook al over gehad. En aan de ene kant kun je zeggen van... het is een behoorlijk chaotische situatie... waarin het vaak uh, moeilijk uh, helder te krijgen is... wat er nou precies aan de hand is. Mm -hmm. En vaak is het ook nog zo dat uh, tegenstrijdige berichten zijn. En een paar maanden geleden met die uh, aanslag in de uh, Utrechtse tram... Daar deed zelfs de burgemeester andere uitspraken eh, tegen gesteld eh, ten opzichte van de nationale eh, coördinatie van terrorisme en veiligheid. Dus ja, er wordt wat dat betreft eh, sowieso, als je erin mee wil gaan met het verhaal, wordt er heel veel eh, aan vertrouwen verwacht en gevraagd. Nou ja, maar dat, ik denk niet dat je dat uh, de media uh, uh, kwaad kunt nemen, eigenlijk. Het, het artikel wordt uh, er ook gesproken dan over mensen die dan zich terugtrekken in allerlei Facebookgroepjes bijvoorbeeld. En die da da daar een bevestiging van hun beeld krijgen. Wat dan weer afwijkt van wat ze in de media lezen. Dus uh, nou goed, ja, wat jij noemt het conspiracy-denken. Ik, denk, ik zie nog wat meer dingen in het artikel staan, uh, hier ziet wat cijfertjes op een rijtje uh, over de kloof. Uh, 37% vindt dat de media weinig aandacht schenken aan problemen in de maatschappij uh, die hier volgens hen dan leven. 53% uh, wil dat de media de maatschappij meer betrekt bij het nieuws. Uh, 45% is bang dat de media uh, wordt bepaald uh, door de elite, dat is bijna de helft. Ja. Ik ben ondertussen al uh, zover. Uh, zo van ja, weet je, het is uh, gegeven dat uh, mensen uh, zo denken. En uh, daarvoor heb ik niks anders uh, nodig gehad dan uh, gewoon, nou ja, zoals ik al zei, hè, gewoon comments uh, lezen onder uh, uh, nieuwsberichten dan lees je al gewoon wat mensen verwachten. En dus zeg maar bij die uh, steekpartij hadden mensen dus al gelijk uh, verwacht of zo... dat het een, uh, een Syrië was of zo. En als het uh, uh, niet blijkt te zijn, ja, dan is het maar verdacht of zo. Uh, ik heb ondertussen ook niet het idee gekregen dat mensen uh, dan dat beeld erbij willen zetten... van, uh, nou, er is nieuwe informatie... Laatst nog heeft uh, de plaatselijke PVV hier in Groningen een, een, iets getweet over uh, geweld tegen homo's. Terwijl, uh, ja, volgens mij is nog steeds de meerderheid van het geweld tegen homo's. Uh, komt nog steeds door autochtonen. Dus nou ja, social media is natuurlijk ook heel veel... Uh, gebruikt nu om uh, een spin uh, eraan te geven en ja, uh, het verzuilt maar ja, toevallig had ik uh, vandaag nog een uh, gesprek over uh, uh, Jehovah getuigen wat je ook uh, kunt zien als een soort verzuiling nou, met, met dat soort dingen, uh, bij het gesprek kwam naar voren, je hebt de mensen die erin verzuilen maar je hebt ook mensen die er weer uit verzuilen Hey, dus zoals je dus uh, mensen hebt die uh, op een bepaald moment in hun leven een soort uh, sectarische uh, houvast in hun wereld nodig hebben, zo heb je dus ook uh, mensen uh, uh, uh, die zeggen: Van het is mij te veel houvast. Ik ga nu alleen maar uh, los. En dan in het geval van uh, Jehovah-getuigen ook uh, masturberen, dus uh, ja. Het is angst wat ook uh, regeert, ook in dit uh, bericht. Ja, in wezen uh, ben ik daar al te moe voor. Om, om er gewoon nog zeg maar... Uh, ah, moet ik me hier ook nog druk over maken? Uh, ja. Nu, uh, ja, ik zou zeggen... Um, blijf uh, in gesprek met elkaar. Verpest uh, de kerstdagen er vooral uh, niet mee... He, dus uh, schuur een beetje tegen elkaar aan, maar ga er niet uh, voor de 100% uh, volop, zeg maar. Het is uh, iets natuurlijks. Je hebt mensen die links willen, je hebt mensen die rechts willen, je hebt mensen die donker willen, je hebt mensen die licht willen. Ja, het is, uh, het is die verscheidenheid die juist uh, de democratie zo uh, levendig maakt He, ten opzichte van... Een uh, homogene neiging. Wat soms ook wel eens uh, uh, op de hoek ligt. Van nou, alles moet volgens één stram in. Ja. ja, dus dit is op zich, ik zou zeggen, vrij gezond en reëel. Ja. Ik weet niet hoe jij er tegenaan kijkt, uh, Johan. Ja, ik weet het niet. Het is gewoon weer, naar mijn, mijn idee is gewoon een, een, een onderzoekje van zo'n bureau. En uh, naar mijn weten zitten daar vooral uh, werkeloze mensen met elkaar te, te ouwehoeren in ruil voor, uh, voor cadeaubonnen. En ja, het zegt meer over hun, iets over hun mening dan dat, dat het dat, wat daadwerkelijk iets over de, de maatschappij zegt. Dus het zegt iets over, dus ik, ik las dat er duizend mensen aan meegedaan hebben. Uh -huh. Maar ja, dat zijn inderdaad meestal uh, huisvrouwen, werkloze, studenten, iedereen. Ja, iedereen die, die in zo'n groepje wil zitten, een, een half uur lang oude hoeren in ruil voor uh, 10 euro aan cadeaubon of zo. Dus ja, daar is de mening van. Yeah. Ja, maar we hebben nog een artikeltje en die, die, die kwam van Klaas. Dus je, dit is wat Klaas bezighoudt. houdt. Dus als je het op, op de linkje klikt, dan zie je een, een, een blote vrouw. Eh, ergens uh, ja, allemaal foto's van een blote vrouw tussen uh, oude Egyptische dingetjes. En, uh, ja, in ieder geval daar zijn er een paar mensen boos over. Uh, Klaas, uh, wat is er aan de hand? Ja, bloot mag niet. Oh, waarom niet? Het is toch mooi? Dat weet ik niet. En de tepels zijn netjes afgedekt met uh, emoticons. Ja, nee, maar het is uh, iemand heeft de moeite genomen om de... ...blote mevrouw en haar cameraman uh, op te sluiten. Hm, waarvoor het eigenlijk, joh? Ja? ja, geen idee. Verbloot zijn. Ze is wel vrij vlot voor de rechter gekomen. Oké. Okay. Dus dat is me dan nog iets, denk ik. Is ze egyptisch? Nou ah, ja, je hebt uh, niet gelezen, je hebt alleen maar plaatjes gekeken. Ja, ja, ik word erg afgeleid. Uh, sorry. Maar vertel even voor de luisteraar, die kan al die plaatjes niet zien. Wat is er allemaal ja, uh, dat hand... komt ze uit een ander land en het is haar... Uh gimmick, reis, gaat dan op reis en dan gaat ze er bloot op de foto op verschillende plekken. Oké. Okay. En dan, uh, ja dat is leuk voor mensen om daar naar te kijken. Ja, ja. En wat is de reden dat jij dit uh, in de groep gooide? Nou ja, er is uh, kijk, ze is opgesloten voor de rechter. Dat, is, dat moet jij betalen, als belasting Dus jij moet ervoor betalen om iemand op te sluiten die naakt foto's heeft gemaakt en ja, dat vond ik wel een beetje iets waar wij mee bezig zijn in de in onze uitzending. Uh -uh. Maar zou er niemand in Egypte uh, uh, uh, die prijs willen betalen dan? Zo van hoor, uh, oh, ik, uh, ik heb heel graag uh, dat die uh, Sloerie in het schaffeld komt? Vast wel. Die zijn uh -huh. vast, misschien ook al in Nederland. Maar zo ja? gaat het niet. Ja, het is ook niet, ze zijn ook niet uh, de een of andere. Uh, Besloten uh, feest gegaan om uh, mensen daar te confronteren met de naaktheid. Ze zijn gewoon aan een openbare plek, naar een hoop oude stenen gegaan. Dus uh, uh, mm. ik zie het probleem niet echt. Dat, ja. uh, oh, de dame in kwestie heet Marissa Papen. Ja. En ze komt uit België. En ze, oh, okay. al, ze heeft dit soort dingetjes al in uh, 50 andere landen probleemloos kunnen doen. Gewoon ja. naakt bij bekende gebouwen staan. Ja, dat verbaast me niks. Ja. En dit is de eerste keer dat het haar uh, overkomen is. Ja, ik kan even googlen op haar naam. Bij Google Images. Ja, en zie je inderdaad uh, naakt uh, bij de... Hoe heet dat, de dingen? De Ayasofia, Zonder emoticons op de tafel. Aha. Ja, ja. En uh, even kijken hoor. Staat ze nog meer? Ja, ze posteert ook wel eens met kleren aan. Zie ik. <laughs> ook wel. Ook wel eens, ja. Bloot over een zebrapad Met een kruis op haar rug. Het zal wel het, het dingkoepeltje, het zal wel het Vaticaan zijn. Ja, in midden op de Sint-Pietersplein. is ook naakt uh, gepasseerd. Kijk, zo. Ja, ja, uh, En, uh, even kijken. Ze was wel eens een bloot uh, een krantje zitten lezen op een terras. Ja, kijk, met zo'n zo lichaam kan je het natuurlijk maken, hè? Om uh, gewoon bloot overal te gaan zitten. Ja, precies. Ja. Uh, ja, het is, uh... Sowieso uh, voor de avonturiers uh, uh, verstandig om uh, goed uit te zoeken wat wel of niet uh, mag in een land. Ik kan mij nog uh, het uh, voorval uh, van uh, Mat Herben uh, uh, herinneren. Hij okay. uh, heeft een keer problemen gehad in Griekenland uh, okay. vanwege uh, zijn hobby. Uh, dat, is, uh, uh, dat is vliegtuig spotten. Okay. In Nederland is dat geen uh, probleem, maar uh, in Griekenland uh, is dat, uh, ja, uh, dat is uh, poging tot terrorisme zo'n beetje. Dus uh, een uh, staatsgevaarlijk, dus uh, die heeft zich daar flink uit moeten lullen. Maar goed, dat, kan, dat kon uh, Mat Herben dan wel. Dus, Hij ja. had natuurlijk een lijntje naar boven. Ja, ja, ja, hè, en dus... Uh, uh, nou ja, uh, als het gaat om drugs, uh, dan uh, weten veel mensen dan nog wel uh, wat de regels zijn in een land. Uh, uh, als we het dan toch over uh, zandlanden uh, hebben. Ik uh, leerde dus uh, uh, van de week dat in een aantal Arabische landen het strafbaar is om uh, niet uh, te vasten. Oké. Okay. Je moet ja. je wel meedoen met de Ramadan. Uh, ja, uh, op uh, straffen van... Uh, van uh, arrest. Dus, uh, nou ja, en natuurlijk het alcohol en dat soort dingen. Ja, dat verschilt dus per land. Nou, Ik ben inderdaad wel eens uh, een keertje op een moslimresort uh, beland. Waar uh, gewoon moslim-only uh, rules uh, waren. Ja, we hadden het niet door. We hadden dacht van, hé, hey, leuk, wat een goed, leuk goedkope resort. En dan het staat hoog aangeschreven. Maar ja, alles was in het Turks. Uh -huh. <laughs> toen uh, nou ja, hadden we daar uh, wat geboekt. Kwamen we daar. Uh, was er geen alcohol in de koelkast. En zei: Bellen, waar is het bier? Ik <laughs> vond al raar dat, uh, dat mijn me, dat vrouw met de hoofddoek naar binnen moest. Uh. En dat uh, <laughs> bleek dus dat het een moslimhotel was. <laughs> maar ja, toen kwam die, uh, die jongen die de, de handdoeken kwam verschonen, die kwam toevallig langs. Je had het gehoord over het voorval, dus die had uh, tussen de handdoeken een treetje bier zitten. Dat dus kon ik even contant afrekenen. Dus was het probleem ook weer opgelost. Nou, uiteindelijk is het zo, hè, ook met dit soort regels. Hè, men heeft het natuurlijk de laatste tijd heel veel over um, immigratie en dat soort dingen. Um, maar het is juist het uh, toerisme die natuurlijk... Uh, ja, voor het toerisme is dit funest, Denk ik hoor. Mijn hard... ervaring is, uh, wat ik dan uh, mee heb gemaakt... ...goed, ik heb alleen Turkije meegemaakt. Dus dat er altijd wel een, een doeltje valt te uh, doen. We zijn ja. nog een, keer, nog een keer, andere keer ook nog in een moslimwijk beland. In een hotel. En dat was een heel streng conservatieve wijk... ...bleek uh, we merkten toen we daar kwamen. En, uh, maar ja, daar was echt een steegje... ...en een trappetje naar beneden. Dan uh, was er een keldertje... ...en daar werd weer volop alcohol verkocht. En andere dingen. Dus uh, ja... Er valt ja. overal wel weer wat te regelen daar. dus. Hè, dat is wel mooi aan die moslimlanden. Ja, en het is soms ook nog zo: uh, dan zijn die regels er wel, maar als je dan zo'n uh, agent uh, dan maar toeschuift, dan, uh, dan gaat het dan wel weer. <lacht> maar uh, dat is ook weer niet in uh, elk land zo. <lacht> Uh, in Brazilië uh, dan kun je dan ook weer bijvoorbeeld de verkeerde agent. En ik ben niet eens een globetrotter, <laughs> maar dan kun je ook weer de verkeerde agent treffen en dan kom je nog verder in de problemen. Dus uh, uh, ja. tegen iemand die een tegen is, die zegt eigenlijk uh, dat hij een nog hogere prijs wil. Dus uh, ja. is alleen maar niet, integriteit in, uh, bij ambtenaren is alleen maar het opvoeren van de prijs. Uiteindelijk kom je wel op een punt van uh, dat ze zeggen van: oké, okay, dit vind ik wel goed. Ik, ik hou het uh, dus zelf bij, uh, uh, in ieder geval, dus uh, mij uh, ja, uh, begeven in landen waarvan ik de regels uh, nog redelijk kan begrijpen. Mm -hmm. <laughs> en, uh, en dat is al uh, ingewikkeld zat. Dus uh, en verder ja. hou ik natuurlijk wel, wel, wel van mijn gezondheidszorg en dat soort dingen. ...en een begrijpelijke taal. Uh, want, ja, uh, maar ik denk niet uit in welk land je bent. Ik bedoel, als je met geld gaat zwaaien... begrijpen ze het allemaal hoor. Jawel, jawel. <laughs> maar goed. Hè, dus uh, het is een... Uh, ...weet ik veel. Er was uh, jaren geleden... zo'n uh, twee van die studenten... ...die in Costa Rica... Uh, ...gefilterd uh, uh, werden. Uh, ja, daar werd dan wel... Uh, ...van gezegd... Van, oh, hey, uh, ...het is een risico... Nou ja, dat zou ik ook niet willen zeggen van... Uh, hé, nou, je moet allemaal niks meer doen. Uh, wat ik eigenlijk uh, uh, vind is... Uh, het is heel goed om in, uh, als je naar het buitenland gaat... of om bekenden te hebben... of uh, een gids uh, te regelen. Die uh, je in dit soort materie... Uh, je een beetje wegwijs kan maken. Ja. En uh, want... Nou ja, misschien is dat ook een beetje zoiets van deze tijd. Ja, dus dat mensen gewoon uh, maar vanuit gaan dat uh, alles maar een beetje kan. En dat je, en vooral ook, dat je jezelf overal uit kunt luren, Omdat de, zo, hebben we de, zo heeft een groot gedeelte van ons uiteindelijk ook een diploma gehaald. Ja, ja, ja. Dus uh, nou, dan moet dat in het buitenland ook uh, wel kunnen. Nou, dat is dus niet altijd zo. Dus uh, ik vind het snuiv voor het meisje. Dus ik, uh, ik zit echt het zo van, uh, nou, het is haar, uh, uh, haar uh, uh, straf, de sloerie. Uh, want, uh, nou ja, het is verder een mooi lichaam. Dus ik vind het wat we dat Zoek Zo komt wel dat ze sloerie is. Ja, yeah. ja oh. ik, ik snap hem niet. Nou, voor soms is het uh, voor uh, mensen, uh, als je dan al naakt bent, dan, uh, ja, dat is de verleiding opzoeken natuurlijk. Ja, goed, maar dat zegt meer over de persoon die er aanstoot aan neemt en niet over de vrouw zelf. Dus, uh... nou ja, ik, uh, nou, het is een soort primair gedrag. En uh, dat weet ik, want uh, ik heb een keer een uh, toneelstuk gespeeld in een... Uh, op een afdeling voor... Uh, uh, dementerende dames. En op een gegeven moment had ik zo'n dame... op schoot. En uh, ja, dat was zoiets... Eigenlijk was dat zoiets van... ja dan had, ik, uh, had er maar niet zoveel lekkers... bij haar in de buurt moeten zitten. <lacht> Echt, werkelijk. En uh, een andere... die reageerde juist... Uh, heel uh, heftig op... Uh, op uh, de zedeloosheid... Uh, die ontstond... En uh, ja, ik begon mensen uit te schelden voor hoer. Weet ik wat. Het is allemaal, uh, ja het is echt zo primair uh, uh, zit dat. Terwijl uh, in wezen zou de wereld een stuk vooruit gaan als we wat... Uh, ja, ook op dit soort vlakken wat, wat, wat, wat meer tegen een stootje zouden kunnen. Uh, ja, het ja. is met met de hoeren. Het is zo, sowieso het ja. oudste beroep. en is uh... het oudste beroep en je weet nooit wat je moeder uh, in de vrije tijd heeft gedaan. Dus, <lacht> ja, uh, ja. <lacht> ik bedoel... Uh, het is wel allemaal leuk het uh, webcam gebeuren, maar... Uh, hey, je weet nooit uh, of je de buurvrouw tegenkomt. Uh, of een familielid of... Uh, nou ja, of je moeder, uh, het kan allemaal. Zet je lekker af en dan je. oh wacht even, dat is mijn zus. Ja. <laughs> dus um, ja, met een masker. Uh, het komt voor. Dus, dus uh, maar uh, dat zijn allemaal de wetten van de karma, weet je wel? Uh, uh, als je uh, ergens een uh, uh, aan begint, nou, dan kun je een, een tegenreactie uh, verwachten. Ja. Uh, en je weet niet hoe het zich uh, openbaart. Dus uh, kijk. Wij kennen in Nederland een beetje meer zo van het boontje komt op zijn loontje. Uh, maar uh, in wezen zou ik het zelf eerder plaatsen in, uh, ja, in uh, de mens, in, in uh, alle grote chaos. En wij zijn natuurlijk al, al redelijk uh, in ons land onderwezen, hè, ten opzichte van de Amerikanen. Of, uh, het kan altijd erger, laat ik het zo zeggen. En uh, zelfs dan. Uh, uh, en zelfs met alle informatie die uh, wij uh, voor onze kiezen krijgen, uh, kan het voorkomen dat op, oh, in bepaalde situaties je net het allerbelangrijkste niet wist. Ja, En in, in dit geval was het dan, uh, nou, je mag niet uh, in je nakie rond uh, Egyptische monumenten. En ja. uh, nou, toevallig weet ik wel dat, dat uh, de Egyptenaren daar uh, ja, behoorlijk uh, zuinig uh, mee zijn. Ja. Dus, um, en dat weet ik dan weer toevallig, omdat iemand dan uh, voor de grap in zo'n uh, sarcofaag is uh, gaan liggen. Oké. Okay. Het uh, is geen aanrader. <laughs> ja, he, trouwens, Klaas, uh, ja. Hoe, hoe zijn ze erachter gekomen? Ja, volgens mij had ze wat. Uh, bewakers omgekocht, maar er waren anderen die hadden het dan toch uh, ontdekt. Okay. Zullen we gaan bidden voor een wereld uh, waarin dit plaatsvindt? <laughs> <laughs> <racht> <racht> nou, aan wie? <racht> <racht> ja, een <je>, <racht> eh, eh. Nou, mag voor mij aan de pasta pond, een eh, pastamonster of... Uh, <racht> ja, die gaat het allemaal, allemaal oplossen, jongens. <racht> ja. Maar, uh, even stil bijstaan, even stil en een moment van respect en weet ik veel wat voor, nou ja, dat dit nog gebeurt. Laten we een minuut stilte inlassen voor deze dame. Ja. ja. Is er een crowdfund adres of een bitcoin donatiefonds? Of? Ja, ik, lijkt mij dat ze hier behoorlijk mee binnen kan lopen. Ja. ja. En al... Uh, denk ik uh, dat uh, haar uh, rechtszaak uh, uh, wel gewezen is. Ja. Kun je wel nog denk ik munt uitslaan. Dus je bent ook weer dom als je dat weer niet doet, eigenlijk. Ja, ik, ik, natuurlijk voor, uh, voor Egypte is het natuurlijk een hele mooie kerstkouw. Uh. Hoe bedoel je? Nou ja, je hoeft alleen maar Ze uh, zat van dit soort toeristen, dus die uh, zet je even gevangen en dan hoppakee, uh, ja. dokken. Ja. Nou, dan kan een schatkist weer gevuld worden. En een ja. paar ambtenaren die kunnen er ook nog van profiteren, natuurlijk. Ja, het is ook uh, onduidelijk uh, welke effecten Egyptenaren hier uh, precies uh, wilden naleven. Van uh, nou, met zoveel bloot, uh, nou, dan vallen de piramides om. <laughs> ja. Ja. Maar ja, het kwaad uh, is al geschied, dus wat, wat kun je, kunnen ze dan nog aan doen? Uh? Ja. Uh, ja. Ja, maar de toch, beelden zitten hier uh, in Nederland al op internet, uh, overal in de wereld trouwens. Ja. <lacht> dus, uh, <lacht> ja niet natuurlijk. alleen in Nederland, niet alleen in Nederlandse internet. Ook, ook in België. <lacht> ja. Dus uh, de. In de Arabische wereld loopt zich nu af te rukken. <lacht> ja. ja. Dus uh, ja, in wezen gaan ze nu voor een soort struisend effect. Hè. Dus uh, <lacht> juist door het uh, bericht. <lacht> <laughs> ziet iedereen nu de foto's dus uh, ja, nou. ja. Dus, het is uh, heel bijzonder maar goed in Nederland weten ze ook wel van uh, ja goed er worden geen blote vrouwen uitgemolken, maar uh, in dit geval een transportbedrijf uit Harderwijk oh, die ja. is voorbij zit over een boete van ruim 20.000 euro wat ja, hebben ze fout ook, gedaan er is ook uh, een naakt ontgelopen dan een blote, een blote vrachtwagen ja. dat is niet afgedekt geen buur komen. Ze hadden uh, ergens, uh, hadden ze, nou, ze zijn gepakt met de rijtijden uh, uh, besluit. Ai. En uh, ze hadden een alibi van uh, waarom het zo gekomen uh, was. Oké. Okay. En, en ze zeiden van, uh, kijk, uh, normaal uh, uh, zetten de chauffeurs het uh, neer, maar bij het uh, laden en lossen, dan heb je dus weer een andere ploeg die dan stukjes heen en weer rijdt. Dat wordt dan natuurlijk in alle toonaren uh, uh, ontkend door de uh, profes, uh, procesverbaaluitdeler. Ik weet niet wie dat precies is, maar uh, het staat wel in de, het artikel. Maar dit is wat ik uit mijn uh, blote hoofd even uh, is bijgebleven. Oké. Okay. Ja. Dus uh, rijtijdenbesluit en, uh, nou ja, en, en de vervoerder houdt vol van... Uh, er zit dus een verschil in van uh, ja, bij het laden en lossen uh, gaat een andere ploeg, uh, die rijdt ook even een stukje. En dan, dan, daarvoor rammen wij die tachografen er niet in. Nou weet ik niet, en daarvoor moet je dan echt een beroepschauffeur hebben. Of zo'n schijfje ook uh, kost, uh, iets kost. Hè? Of je dan uh, voor zo'n klein stukje, de, of het dan ook waard is om... Uh, om er dan uh, zo'n tachograaf weer aan te spenderen. Ja, degene die het gepost had, die, uh, die heeft hier ervaring mee. Dus die kan er alles over vertellen. Hij is er alleen helaas niet. Ja, ja dus, dat is wel... uh, Lucas. Die had ons dit getipt. Ja. Ik weet eigenlijk ook niet uh, wat zijn visie uh, erop is. Maar dat zal inderdaad wel een uh, ja, vanuit zijn perspectief. Ja, dat is de expert hè, in de media. <laughs> Oké. Okay. We hadden het al eerder over. hadden. Die kan dan precies van de hoed en de rand vertellen. Ja. Waar de klok en de klepel hangt, zeg maar. Ja. ja. Ik vermoed dat hij het niet eens is met de boete. Nee, nee, nee, nee, nee. En, uh, nou, het ja, dat is heel mooi kan... vanuit het perspectief van de chauffeurs uh, toelichten. Ja, en uh, dat kan ik me ook weer voorstellen. Maar dat is ook heel vaak. Ik bedoel, uh, uh, heel vaak zitten we in de praktijk van uh, uh, met het autogordeltje of uh, weet ik veel wat. Ik doe het zelf wel eens met de helm uh, van mijn scooter. Uh, die doe ik dan wel eens niet op. Hoi, je? Nog... Ja. <laughs> uh, ja, als ik bijvoorbeeld uh, van de Chinees hier uh, naar mijn huisje rijd. Ja, nee, dan wordt een Chinees koud. Dus uh, ja, dan wil ik uh, zo snel mogelijk uh, naar mijn huis uh, crossen. Maar... Uh, daar heb ik wel mazzel mee gehad want ik heb dus een keer meegemaakt dat ze dus wel en het is echt precies dat straatje dat ze ook op helms aan het controleren waren mm. ze had natuurlijk een melding gekregen ja, nee Er rijdt af en nou ja. toe een, een, een man met een met een oranje nekbaard ja, nee ja. Nou ja, weet je, dan pakken ze natuurlijk de complete scooter aan en, uh. Uh, ja, en dan staat er ook zo'n rollenbank, en, en dan uh, zetten ze die neer, en dan uh, uh, rijdt er ook zo'n motormeis uh, op jacht naar uh, scooterrijders. En, uh, en uh, de grap is: ik heb, ik heb hem zelfs nog voorbij zien rijden. <laughs> maar. Uh, <laughs> Ja, maar ja, had ik uh, ja, echt mazzel. Want ik reed ook nog op het fietspad, terwijl we het niet mocht. Oeh. Maar, uh, ja. maar goed, blijkbaar behoor ik niet bij de doelgroep die ze echt hard uh, proberen te naaien. Dus ze zeggen gewoon... niet de Marokkaans genoeg uit. Uh. Nee, nee, de tieners uh, willen ze vooral hebben. oh ja, sorry, oh, nee, geen Marokkaanse tieners. Hè? Nee, want ik, uh, ik ben al een keer... Uh, Eerder op de rollenbank gezet en uh, toen kon je al wat harder en het was tegen de grens van uh, hoe heet het uh, uh, dat, dat je dan een, uh, een wok status krijgt, dan moet, je, dan moet je weer naar de keuring brengen. Dus, uh, dat grapje kost bij elkaar 300 euro. Uh, en uh, maar ja, ook daar kreeg ik het gevoel dat ze eigenlijk uh, iemand anders uh, hadden willen hebben. En in wezen zou dat denk ik in deze situatie mm, zou dat ook uh, prima uh, gekund uh, moeten hebben. Ja, dus maak er die geen zaak van. Want het argument is natuurlijk altijd weer. Ja, als we u gaan toestaan. Ja, dan gaat er iemand uh, claimen van, uh, ja, maar bij hem mocht het ook. Uh, ja, uh, ik zou in, eigenlijk toch liever iets uh, gehad hebben van, uh, ja, nou ja, we willen gewoon, uh, laten we zeggen, uh, echt, echte, uh, echte uh, echt, uh, overtreders hebben en niet uh, iemand uh, die we maar per ongeluk uh, die in de fuik loopt, laat ik het zo zeggen. He? Want, want zo uh, vangen ze de meeste boeven natuurlijk. Uh, nou, en, en, en dan plaats ik boeken, boeven tussen haakjes. Want het gaat er echt over uh, de meeste overtredingen. He? Of het is uh, met de camera. He? Of ze hebben ergens een fuik uh, neergezet. Uh, ja, daarmee, loopt dan, daar, daarmee lopen ze dan uh, echt even flink binnen op zo'n... middag. En dat is wel leuk... voor... Um, um, het budget... van de politie en voor de doelstellingen... en weet ik veel wat. Maar uh, voor de burgers... Hè, de burgers... die gediend moeten worden... is het natuurlijk strontvervelend. Ja. Uh, ja, dus... Ja. Uh, en, en... zelf zou ik een voorstander zijn dat... ja... En misschien is die tijd er nooit geweest hoor. Maar dat een agent... Uh, meer een beetje te plek... Uh, kan uh, ook op zijn... Uh, op zijn guts... kan uh, aanvoelen van... Uh, nou ja, het is een overtreding... maar... Uh, hè, we, we strijken eroverheen. Want... Uh, nou ja ook uh, dat is een beetje... het gevoel alsof dat een beetje... steeds meer aan het verdwijnen is. Hè, iedereen... het zijn... De, de massale vuiken nemen toe. Uh, waarbij dan ook de douane en de belastingdienst en alle staten dan. Uh, en, um, en dan wordt je gewoon echt, wordt recht gewoon gezocht op basis je op kunnen pakken. Mm -hmm. uh, en, uh, nou ja. En, en, en wat, dat, wat vroeger een struiklover was. Nou, wat uh, vroeger de Jan Hagel was. <laughs> Dat is alweer een Godwin. Maar, um, uh, en natuurlijk hebben ze een, een smoesje voor van waar het allemaal voor moet dienen. U uh, allemaal voor de veiligheid en weet ik veel wat. Natuurlijk, natuurlijk. Maar, um, uh, ja. Nou, nou ja, ik, ik, zie, ik zie er geen niks met, uh, ja, ik, die link met veiligheid zie ik niet hoor. Maar... Ja, maar jij wilt het ook niet zien Johan. <laughs> Ja, maar leg eens uit, wat is de link met veiligheid? Nou, het is geen directe link natuurlijk. Hè? Dus het uh, idee is, uh, je pakt er een paar... En dan Dat gaat... de soort, de, die link die gaat via een soort grote duim, waar hij hier flink aan is. Ja. Ja, sorry, zo zo'n link, oké. Okay. Ja, nee, nou, het is een beetje een fantasielink. Want uh, ja. er wordt gefantaseerd over welk effect dus, uh, een, een boete stevast uh, zou hebben. En, en ik denk daar uh, zit de fout ook in, dus uh, ja, het idee is, ja, het, het uh, werkt zo uh, afschrikkend dat uh, mensen het nooit meer zullen doen, nou, ja, in de praktijk werkt dat niet zo, hey, nee. uh, je, je kunt er soms gewoon voor kiezen om, om, uh, om voor die boete te gaan of het risico te nemen op een boete of weet ik veel wat. Dat zijn natuurlijk allemaal overwegingen die bij dit fenomeen uh, dan uh, op komen zetten. Ja, ja, ja. Dan, uh, of je kan het toch wel betalen, of de baas betaalt. Of, uh, hè? of het is uh, nu de allerbelangrijkste uh, uh, lading voor ons bedrijf. Uh, dus uh, we nemen dat risico. Ja... Dat, dat staat allemaal haaks op wat, wat, wat, waar, wat de overheid, uh, waarvan de overheid zegt: van ja, dit is de bedoeling van het geheel. Kijk, het is natuurlijk wel zo. Uh, mijn zus uh, heeft wel een paar keer meegemaakt, gewoon uh, uh, terwijl ze in haar uh, Opel Safira uh, op de Duitse wegen zat. En dat er dan zo'n pol uh, uh, ...haar bijna in een truck... ...haar bijna van de weg had drukt... ...omdat die uh, man inderdaad... ...zich niet aan de rijtijden... Uh, ...besluit heeft gehouden. Ja, ja. En, uh, en het is natuurlijk... ...ook niet zo van... Uh, ...dat uh, de wet alleen maar geldt... Uh, ...voor Polen of zo. Mm -hmm. uh, dus... Maar we is ook... een andere kant van het verhaal... Dat die, ...dat die bijna nergens meer kunnen slapen of zo. Want overal als ja. die vrachtwagens weg hebben... ...of het zijn uh, parkeerplaatsen... ...die niet veilig genoeg zijn omdat ze daar allemaal massaal beroofd worden. Ja. ja, dus um, kijk het enige voordeel eraan is, is dat uh, de baas eerder uh, geneigd wordt. Om te zeggen van, uh, nou we gaan het risico uh, niet uh, uh, lopen, want het, het, het, het, het, het kost mij gewoon te veel omzet uh, die boetes. Yeah. Dat, dat, dat is het enige, want het, het, uh, het is wel zo, de chauffeurs werden uh, gedwongen. Tenminste, zo was het nieuws. Ik hoop dat ik uh, bij mijn uh, verhaal complete eer doe aan wat een, uh, een bona fide chauffeur, <laughs> chauffeur uh, mm. zou, uh, uh, erover zou zeggen. Nou, ja, je, je, je, wat ik wil zeggen is dat de, de met die boetes denken ze van hé, we stappen ze af en nu uh, we gaan hun gedrag beïnvloeden. Maar ja. dat doen ze eigenlijk niet. Die, die, Zo'n bedrijf die calculeert gewoon in en dat wordt meegerekend in de, in de prijs uiteindelijk. Ja. Dus uiteindelijk uh, het is het extra belasting. Ja. ja. Dus het voert gewoon de prijzen op. Eh, ja. Uh, uh, ja. Dus, ja, alles wat, en heen is... en weer, alles wat heen en weer verschoven wordt op uh, snelwegen. Dus, uh, wat je ook vaak hebt is dat uh, heel veel vlees uh, gaat heen en weer hè, door, uh, door Europa. Oh. In het ene land wordt het uh, ge geboren, in het andere land wordt het getogen. In het volgende land wordt het geslacht en in het andere land wordt het verpakt. En uh, uiteindelijk uh, wordt, komt in Nederland weer in de supermarkt. Dus uh, zo'n stukje vlees is heel, heel Europa door geweest. Ja, daar komen ook nog al die boetes bij. Dus uh, ja, een stuk vlees wordt alleen maar duurder. Uh, ja. Yeah. Uh, ja. Dus het wordt natuurlijk wel voor een deel uh, uh, rond uh, doorberekend. Uh, en uh, ja, het probleem in, in grotere opzicht is gewoon... ...dat uh, de creativiteit om problemen aan te pakken. Want uh, chauffeurs die gedwongen worden om... Uh, langer dan mentaal mogelijk is om door te rijden, ja, dat is een veiligheidsprobleem. het is een gezondheidsprobleem. Uh, dus uh, ja, uh, daarin, op zich is daardoor niks mis mee, met, met dat het op wordt gevat als een probleem. Hm. Alleen ja, uh, het uh, oplossinggericht uh, denken is gewoon vrij uh, minimaal. Ja. Ik, zit, ik zit zelfs te denken, volgens mij is het op een gegeven moment. Uh, we gaan zoveel aan die boetes uh, verdienen van al die vrachtwagenchauffeurs. Dat als jij zeg maar uh, je stukje vlees, zo'n zo, zo, zo, zo dier wordt ergens geboren in een stal, het wordt daar getogen, het wordt geslacht en uiteindelijk verpakt en brandt in de supermarkt. En dat gebeurt allemaal op het stel, hetzelfde stukje grond. Dus je gaat het, het, het, het, het dier niet meer heel, door heel Europa rijden. Maar uh, ja, dat is dan een vorm van een belastingontwijking. Uh -huh. Snap je, want je, wat denk ik nou weer te ver door? Nou, om eerlijk te zijn, ik heb geen idee waar je het over hebt. Ja, ja kijk, normaal wordt het in, weet ik, weet ik veel, ik noem maar een paar landen. In Nederland wordt zo'n kalf geboren en dan gaat het ja? naar, uh, naar Polen toe. En uh, daar groeit het, of nee, naar Duitsland toe, daar groeit het op. En dan gaat het naar Polen toe en dan uh, daar wordt het geslacht, want dat is goedkoper. Ja. En dan gaat het naar... Uh, noem eens een land, uh, Hongarije toe, dat het goedkoper is om uh, te verpakken, dat vlees, en dan uh, wordt het weer naar Nederland gestuurd om uh, nog geconsumeerd te worden. Ja. En als dan zo'n boer zegt van, nou, ah, dat doe ik gewoon niet meer. Ik, uh, ja. ik dacht van, wat, wat ik bij mezelf dacht van, oké, okay, uh, zo'n boer zegt, nou, nee, ik, ik ga het niet meer door heel Europa laten rijden, dat beest. Ik, uh, ik, ik doe het gewoon hier al. Ja. Dan ontwijkt hij eigenlijk allemaal belasting, namelijk al die boetes. Oh zo, oké. Okay. Ja, ja. ja. <laughs> dan, dan gaat in één keer de uur zeggen... ...hé, hey, he, dat mag niet meer. Ja. <laughs> nou, zo erg zal het allemaal niet... Uh, uh, nou ja, je weet maar nooit. Ja. <laughs> Misschien is het ook wel net zo goed naïef... ...om uh, te zeggen van... Uh, ...laat uh, de, uh, de, de, de, de branche, de vrachtwagenbranche... Uh, ...zelf dan met ideeën komen... ...om het probleem van die... Uh, te lang doorwerkende vrachtwagens uit te gaan. Dan heb je er gewoon de kans uh, dat, uh, dat, dat uh, mensen aan het lijntje worden gehouden. Van ja, nee, we verzinnen wel wat. Nou, ik denk dat ze het huis wel doen. Maar uh, ondertussen is er uh, erbij gekomen. Oké. Okay. En eerst een hele belangrijke melding. Ja. Yoshi. Ja. ja, ik ben er wel, Johan. Maar ik zit een beetje in een moeilijke setting. O jee, o jee. Ja, want het hele huis, dat slaapt man. Oké, okay, zit je lekker Dan op wat komt erop? kom ik met mijn Skype-gesprek doorheen. Oké. Okay. Maar we zitten 25 minuten van de launch van de Yoshi-token. Oké. Okay. Maar vertel eens ja, even. Hij gaf even, mij een goed idee vluist... vorige keer. Fluister het anders even. Ja, hij gaf mij een goed idee de vorige keer. Dus ik denk, ik voer het meteen uit. En ja. als het goed is, gaat de markt over 23 minuutjes live. Maar ik kan, nog niet, kan ze er nog niet naartoe brengen, maar het, de, de deposits staan nog niet aan. Okay. Maar we zitten er tegenaan. En Wat is de openingsprijs? Uh, nou, ze worden allemaal op 0,01 Bitcoin Cash verkocht. Oké. Okay. Hmm. Tenminste, dat is het plan, hè? Nog even voor de mensen die het gemist hebben. Wat kan je met de token doen? Dan kun je bij mij een boot, tip, boot toch je Lieberland, onder andere. En we gaan Lieberland merchandise en allerlei... ...Liberland Related dingetjes. Oké, okay, cool, cool. Ja, en ik heb er trouwens, ik, ik had al de, de vrijdradio Radio uh, token uh, uitgebracht. Ik weet nog niet wat ik ermee ga doen, dat, dat komt nog wel. Als je het graag wil hebben, dan kun je gewoon even mailen... ...naar uh, johannapenstaartjevrijheidradio.com uh, mailen... ...zeg ik wil het hebben met je SLP adres erbij. Dan kun je van mij gewoon een miljoen krijgen. En ik heb ook nog de jonge jonge peer token uitgebracht en dat heeft een speciaal doel. Want volgende week, zoals daar hebben we hebben het nog niet eens over gehad volgens mij, de Europese verkiezingen. Ik heb al een voorstelling gegeven in de... Oh ja, je hebt het even genoemd ja. Ja, ja, je hebt ah, even genoemd. ja, je hebt het even genoemd. ja. ja. Want, uh, we gaan een ruk naar rechts meemaken. Ja, ja, ja, dus uh, net als dat je de, de, de Godwin hebt, uh, de, zullen we dit de, de, de Timmermans noemen. <laughs> oh. want wat is de Timmermans in deze? Nou ja, als je dan de Europese verkiezingen meldt, dan noemen we dat ja. net dat je de, de Tweede Wereldoorlog de Godwin is. Ja. is uh, of Hitler. <laughs> dat is de Europese verkiezingen, de Timmermans. <laughs> Dus je hebt de Timmermans al gegeven. Ja. Fit, fit runt ook, hè? Johan, wist je dat? Ja, ja, oh, ja vertel even, want uh, fit, fit doet stemmen. ook mee. We kunnen, we kunnen als Nederlanders ook op Fit stemmen? Nee, dat niet. Ah, jammer. Het is geen songfestival, helaas. <lacht> nee. Ja, Vilt, uh, toch? Wie? Dat is ook wel raar Vilt? eigenlijk dan, hè? Maar ja, goed. Nee, ja, er is een nieuwe partij, Vilt, die kun je wel stemmen, volgens mij. En wat houdt Vilt in? Nou, dan moeten mensen maar even opzoeken. Maar het is een nieuwe, een nieuwe partij. Oké, okay, wat, wat doen ze? Wat willen ze? Ja, godverdomme. Nou, en dat kwam bij mij uh, bij de stemwijze. Ze kwamen dus niet heel erg hoog. Oké. Okay. Ik hoop dat ik het goed zeg. Uh, volgens mij zitten ze een beetje tegen de. Uh, piraatpartij-achtige uh, iets. Ja, uh, yeah, het is een beetje zo'n uh, protest uh, achtig, uh, iets, volgens mij. Volgens mij zijn bijna alle partijen uh, protestpartijen Nou, P van de A, CDA, hoe heet dat? Jezus Leeft. doet oh, die ook op. mee? Die ook ja, die staat er oh, ook oh, op. Jezus. <laughs> uh, dat zijn niet echt protestpartijen. Uh. Is, uh... Maar in ieder geval, de Jonjongepier token is, uh, ja, dat is, uh, ik, ik, ik, ik, ga mensen niet belonen om het, uh, we moeten we duidelijker ingooien. Ik ga je niet belonen voor het, uh, in brand steken of vernietigen van je stem pas. Ik uh, wil je alleen maar belonen voor de creativiteit die je erin steekt. Dus uh, het uploaden van je video of plaatje, foto en of, of een gedicht, iets, die doet er iets creatiefs mee. Daar wil ik je voor belonen. Dus het is een beloning voor de creativiteit Ja, die gepaard gaat bij het uh, vernietigen van je stempas. Maar Johan, ja? uh, weet je ook hoe het uh, met ja, de wettelijkheid van jouw uh, uitdaging is? Mag je überhaupt wel zo'n uh, zo prijsvraag uh, uitschrijven? Nee, want ik roep mensen niet op om een stempas te vrienden. Die beslissing hebben ze al genomen. Ja. Alleen ik zeg van, als je dat toch doet, doe er dan iets creatiefs mee. En dan krijg je van mij 1 miljoen jonge peer tokens. Even voor de, ja. even voor de zekerheid. Ja. Hè. Ja, ja, ja. Dus de beslissing heb je zelf al genomen. Alleen ik zeg van, uh, ja, als je dat toch doet, doe er dan iets creatiefs mee. En als je dat uploadt op internet ja. en je, je hebt een SLP-adres erbij. Dat is een uh, dat kan je krijgen via, als je, bij, bij sommige PCH, Bitcoin Cash Wallets, heb je een, een mogelijkheid voor een slp adres Nou, ja, als je dat. Uh, dan moet je maar even googelen. Uh, en anders zal ik nog even een linkje erbij doen. De vorige uitzending hadden er ook wel een linkje van in de. in de, in de dingen zitten. En als je dus een slp adres hebt. dan. Uh, ja, kun je voor mij 1 miljoen. Uh, jonge. hier tokens krijgen. En als je wil. als je zegt. van nou. Uh, doe maar dan ook nog. vrij radio-token bij. prima. dan krijg je hier ook nog bij. Dus dan ben je twee keer miljonair. Ja. Want. Uh... Ja, ik ken jou als een vrolijke jongen. Ja. Maar, eh, uh, ja. Yeah. Uh, voor je weet pikken ze er iemand uit, jongen. Uh, ja, maar ik roep niemand op om een stempas te vernietigen. Uh, Oké. Okay. Nee, want ik, ik heb zoiets van die beslissing moet je maar zelf maken. Dat is, daar ga ik jou niet bij helpen. Uh, ik help je wel bij, hoe uh, moet je dat? Het, eh. Uh, een hele gedachtegoed, wat mensen eventueel zou kunnen doen, uh, beslissen van, uh, ja, democratie is eigenlijk best wel een gek idee. Uh, ja, het is een gek idee. ja Het, het, het is maar, uh, uh, water is dat bijvoorbeeld ook. Uh, water? Ja, ja, maar ja, maar het is, het is er toch gewoon, dat is toch iets... Hoezo, is uh, democratie er niet dan? Ja, maar dat is iets wat door mensen bedacht is. Water was er al voordat mensen er waren. Oké, okay. nou, uh, gezondheidszorg is ook door de mensen bedacht. Uh, ook dat heeft soms uh, hele uh, bijzondere momenten, laat ik het zo zeggen. Ja, ja, ja, precies. Het is gewoon de shit hoe, men, hoe mensen dingen regelen is soms niet helemaal logisch. Nee, nee. het heeft niks met logica te maken. Het geduld, precies. Ja, en religie, ja. ja, religie is dat ook natuurlijk. Ja. Het gebeurt. En, en, en kun je dat accepteren dat het gebeurt? Ja, ja, ja goed, het gebeurt, ja. Je ja. zal niet ontkennen dat het gebeurt. Nee, nee, dat is op zich wel heel wat. Um, en het is ook goed om daar uh, onderscheid in te maken. Ja, Want... We hadden het even verduidelijken. We hadden het trouwens over tokens. <laughs> uh, ja, ja. ja. Maar goed, we kunnen nog even dit uh, laatste kwartiertje voordat die token. Uh, want dat, dat, dat willen we toch wel een beetje live beleven. Zijn we al door de berichten het, heen dan? Als het goed is, hè, Johan? Als het goed is, hè. Als het goed is, het kan ook anders lopen. Ja, het kan ook vertragen. Oh ja, ja ja, ja, ja. Ja, nee, want is, in welk land zitten altijd jullie? Want uh, vanzelfs geld zitten ze in een andere tijdzone. Nee, maar die tijd hier is wel afgesproken. oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Ja. Nou ja, we kunnen even kijken of het uh, om 12 uur uh, gebeurt. Ja, ik kan nog niet depositen. Dus okay, okay. als ik het er niet op kan zetten, dan kan ik het ook niet... Uh... Nou, we kijken gewoon wat er om twaalf uur gebeurt. Ja. En we hebben één berichtje hier nog liggen. Dat is het laatste berichtje. En dat, dat heeft wel een beetje een link erbij, uh, met, met wat, wat, wat jij doet of met wat ik doe. Uh, een beetje geld creëren uit een niks. <laughs> of uit een bitcoin, sorry, het is niet uit niks. Het is uit een bitcoin cash. Uh, dit is een Australië, even kijken hoor. Australië geeft 46 miljoen bankbiljetten met spelfout uit. Oh, dat is oh, leuk. Dat ja. heb ik ook ja. gezien, ja. ja. Dat is een kostbare bezigheid. Hè? Die uh, zijn meer geld waard, denk ik. Eh, met, nou, ze, gaan het, ze zeggen van, het is gewoon uh, behoud van zijn waarde. En de spelfout, die, die gaan we er niet uithalen. Ja, maar bij handelaren is het anders. Want ik, uh, mijn, mijn oom zit in de postzegels. En uh, als een postzegel met een foutje is, die zijn gewoon veel meer waard. <lacht> ja, dat is gewoon zo. Ja. <laughs> ja. Als het op een, een, een brief zit, ja, oké, okay, voor de posterijen is dat natuurlijk andere regels gelden. Die, die zeggen, nou ja, oké, okay, prima, maar dan die brief met zo'n postzegel, met een foutje erop, die dan alsnog gestempeld is, is dan nog eens drie keer zoveel waard. <laughs> zo gaat het in die, in die business. Het moeten toch ongestempelde zegels zijn? Nee, nee, als ze gestempeld zijn, met, spel, met er zijn heel rare regels voor in de postzegelbranche. Ja, ik verkoop dus ook... Uh postkaarten Lieberland. Oké. Okay, ja. En uh, postzegels... voor Lieberland? Nee, ja. Moet er wel een keer van komen, hè. Dan ben je een echt klant. Het <laughs> is echt een postbus. Ja. Wat je daarvan? Ja. We brengen een voor postbus. de postzegels uit. Ja, kijk, postzegels is uh, big business. Dus, uh, er zijn genoeg gekken die uh, die zegels uh, sparen. Dus brengen gewoon postzegels van Lieberland uit, joh. Ja, maar, daarom is deze token sale, Johan. Omdat... een om dat dan mogelijk te maken. Ik oh. wil de, de eerste postzegel uh, wel... Uh, ja, dat kunnen we ook natuurlijk doen. Want we willen het vrij uit de radio. Er komt altijd met, uh, met memes uit. Hè, iedere week. We doen gewoon zo'n meme op een postzegel. Van <lacht> <Liebeland>. Nieuwe <lacht> De mogelijkheden zijn eindeloos. Ja, uh, ja. Maar ik, ik, bovenop dat je dus bij mij een boottochtje kan maken, Johan. Mm -hmm. En dat je die munten kan uitgeven geven. Om mm -hmm. dingen te gaan kopen... Bij het Lieberlanders en van Dieberlanders. Mm -hmm. Dan zeg ik dus: als je het niet uitgeeft en je houdt het twee jaar vast. dan koop ik het voor dubbele prijs van je terug. Oké. Okay. Ja. Dus je beloont beloond nou ja, ik moet het een beetje spannend maken, natuurlijk. Dus ik denk dat ik mijn eigen geld kan verdubbelen. In waarde, in, kan laten verdubbelen in waarde. Oké. Okay. Is dat niet een soort. Uh, Bitconnect, dan? Ja, ja ik heb mijn eigen <laughs> Bitconnect. Daarom zeg ik al: jij zegt net toch scam. Dus ja, hier zit er weer een... Oh nee, maar dat was mijn... mijn uh, dat was mijn gesprekje van net. Zie je, dus daarom... Ik gooi alles door elkaar, want ik heb ik zoveel gesprek Ai, ai, ai. Maar... Um, ja, het is inderdaad... Ik weet niet hoe legaal dat is wat ik aan het doen ben. Ik weet niet of je dit verkocht kan krijgen... Volgens de Nederlandse wet. Ik heb het nu al... Ver... Nou, ja, je is toch niet in Nederland, dus... Het is maar uh... goed dat ik in Libanland ben. Ja. Maar uh, Klaas, zie jij dit als een Bitconnect? Of, uh... Wat? En wat je nu net verteld? Mm, nou ja, ik weet niet. Uh, kijk, uh, een, een transactie uh, op een blockchain uh, kun je gewoon zonder vertrouwen doen. Maar ja, nu uh, beweert hij iets wat uh, niet vast ligt in een blockchain contract. Dus het ligt alleen maar vast uh, op zijn woord. Dus dan wordt het een vertrouwelijke transactie. Het mooiste zou zijn als je het vastlegt in een uh, contract op een blockchain je kan met een FHP, kun je kan met een je een document toevoegen hè ja, in, ja dus dat, dat staat dat heb ik daarmee gedaan in zekere zin maar de ja, vraag is natuurlijk kijk hoe als je leeft uh, kijk iemand kan jou vinden kan dan een nou verhaal uh, vertellen over iemand dat was een token en die ging kunst op naam zetten zeg maar in de blockchain toen dus had er iemand had er een, uh, had de Mona Lisa ...gezegd dat hij van hem was... ...en in die blockchain <laughs> geüpload. Dat is een van de zure journalisten... ...van de New York Times of zo iets, die, ...die wilde aantonen dat het allemaal... ...nog onzin was van die blockchain projecten. Maar dan had hij dus wel voor elkaar... ...gekregen dat de Mona Lisa van hem was. Oké. Okay. Ja goed, dan, dan doe ik het... ...en uh, dan zeg ik, ja nee, maar de Mona Lisa is van mij. Ja, dan zet ik het ook dus... vast in de blockchain... ...en dan is het zijn woord tegen mijne. Ja, dus er, er, er, er is een licht, het is zeker waarheid dat het dan in de blockchain zit, maar wat is die waarheid dan waard? Hè? Wat ja. je kan doen is dat je het, het vermogen van tevoren vastlegt, bijvoorbeeld in een ethereumachtig contract, dan zou je het prima kunnen doen. Ja, maar wat we nu vertellen is eigenlijk een soortgelijk iets als het ethereum contract. Nee, Kijk, wat het enige met Ethereum is dat er bijvoorbeeld een bepaald bedrag komt vrij als je iets doet. En die ja. andere zegt van oké, okay, je hebt het gedaan en dus we zijn het erover eens. En dan komt het bedrag vrij. Maar Nee, want dit is iets wat je compleet zou kunnen coderen. Je kan, ja. uh, je kan uh, zeg maar uh, een uh, public key vastleggen. Mm -hmm. je, kan het, uh, je kan de to of tokens en de, of de, de, de, de coins kan je vastleggen. En je kan dan... Uh, ja, je, dan kan je gewoon uh, na twee jaar, kan je gewoon naar de geregistreerde keys, kun je gewoon nog uh, weer geld overmaken. Ja, maar goed, als iemand zegt van, uh, kijk, ik bied de Mona Lisa aan, want die is voor mij en dat ding hangt in het Louvre. Ja. En zet er vast op de blockchain, want dat is het voorbeeld wat Josje net noemde. Ja, die persoon kan natuurlijk niet leven. Nee, dat heeft er niet zoveel mee te maken. Kijk, als jij uh, coins vastlegt in een contract, die kun je daadwerkelijk overboeken en iemand kan zien of die daarin nee, nee. uh, zitten. Kijk, uh, mensen kunnen van alles overzien. Nee, dan nee, kan ik zeggen, ik leg vast in de blockchain dat zuurstof voor mij is. Nou, nee, nee. dan gaan niet opeens allemaal mensen stikken natuurlijk. Nee, nee, nee. Wat je in de blockchain wel zou kunnen vastleggen, is dat iemand de claim op Mona Lisa aan iemand anders overdoet. Dus op het moment dat hij de Mona Lisa claimt, en hij uh, geeft die claim aan iemand anders of verbindt die claim aan een ander adres. Uh, dat, dat kun je wel uh, vastleggen in de blockchain en dat kun je dat ook je, volgen. Dan zeg je van ik wil 1 miljoen ethereums daarvoor hebben. En iemand anders die zegt van oké okay, ik geloof jou, ik geloof dat de monolithie voor jou is. Ja. En die maakt 1 miljoen ethereums over ja en dan heeft die man alleen maar gebakken lucht. Dus dan is degene die 1 miljoen ethereums over maakt gewoon een, een domme lul. Kijk mensen die uh, zeggen dat je... Je Ethereum's die je op adres X stort, uh, tienvoudig terugkrijgt, ja. Dat gebeurt ook. Dat zijn ook mensen die ja, ja, ja. dat geloven en doen. Ja. Dus ja. het is, uh, ja, ik denk dat de blockchain heeft op zich niks te maken heeft met de intelligentie van de mens. Ja. Kijk, uh, blockchain legt gewoon een transactie vast. En die kan een contract vastleggen. En als jij, uh, je kan een contract zo vastleggen dat de meetbare vastbaar legbare dingen daarin zitten. En dat als jij dat beperkt tot adressen, tokens en coins, ja dan dan is dat vrij goed te maken, denk ik, met de huidige technologie. Maar ja, als mensen gaan vastleggen dat ze alle zuurstof op aarde bezitten, ja, dan moet je er tijd aan besteden. Maar het verandert natuurlijk niet iets in de wereld. Hè? Zodra iemand de Mona Lisa claimt, verdwijnt hij niet spontaan uit het museum waar die nu hangt. Aan de andere kant zou je wel heel goed de transactie kunnen vastleggen. Als jij bijvoorbeeld iets bezit, een schilderij of um, een huis. Het heeft grotendeels te maken met de reputatie. Als, als die persoon dan reputatie heeft omdat ze zijn woord nakomt. Nou, als jij... Um, als jij zeg maar een transactie doet, dan zou de broadcast op dat netwerk en de opname van die uh, broadcast in een blok, dat zou wel kunnen worden gebruikt als een soort uh, referentiepunt. Ja. Ja, want op een gegeven moment zijn, uh, in onze huidige manier van werken, gebruiken we ook gewoon papiertjes en uh, om, waarop staat dat iets van iemand is als jij een huis koopt. Mm -hmm. Dan krijg je op een gegeven moment gewoon een papiertje waarop staat... Een x-aantal dingen. Maar onder andere dat het huis nu van jou is. Of het perceel of beide. En dat is ja, dat is eigenlijk niets beter dan. Dat iemand gewoon op een papiertje schrijft. Oh, dit huis is van mij en nu is het van jou. En uh, kijk als je dat op een... Ja, er zit dan zo'n notaris tussen. Zo zo'n zo mailman. Uh, ja, die de notaris is daar. Om ervoor te zorgen dat jij. Op het moment dat je die transactie doet. Uh, niet ook met iemand anders die de transactie hebt gedaan. Dus die gaat verifiëren. Dat is de belangrijkste taak, denk ik, van een notaris. Ja. Dat jij uh, uh, dat op het moment dat jij dat huis aan iemand. Stel je voor je ver, verkoop je huis voor twee ton aan iemand. En ja, dat, dat kun je wel aan tien mensen doen. Er is tien mensen die denken dat ze dat huis kopen, of dat ze een ja. monolith kopen. En wat je dan hebt, is dat je, als je daar blockchain voor gebruikt, dan heb je een. Ik denk dat zoiets als wat de notaris nu doet, mm -hmm. dat is exceptioneel toepasbaar met blockchain technologie. Met blockchain technologie kan gewoon iedereen zelf in de in de Block Explorer kijken van... bij ja, wie hoort dat adres nu? En naar wie gaat het toe? En uh, ja, als je dat vastlegt... dan kan je niet... Een als je niet een, zoals je niet een dubbel spend... van bitcoin kan doen... zo kan je dan niet een dubbel spend van je huis doen. En dat is denk ik een hele nuttige technologie. Want nu uh, bij notarissen... zij gaan dan, ze laten dan tijd verstrijken. Dus dan uh, blijft zeg maar... het geld en het huis... min of meer in beheer van de notaris... voor een bepaalde tijd... die dan gaat... Controleren met kadasters en zo, dat het niet in de tussentijd na, naar, meerdere mensen is gegaan, het huis. Ja, ja, ja. En dan op het moment dat die notaris zeker denkt te weten dat dat huis niet aan iemand anders is verkocht, dan komt dat geld wat eigenlijk op dat moment van niemand is. Dus daar komt dan nog vertrouwen bij kijken. Zo'n uh, notaris die kan op dat moment ook zeggen van, oh ja, nou ik heb eigenlijk uh, een operatie of vakantie die ik altijd heb willen doen. Dus ik gebruik dat geld op dit moment even. En het is uiteindelijk de notaris die dat geld weer overboekt. Ja. Uh, dus daar komt eigenlijk heel veel vertrouwen bij kijken. Nou, en nu gaat dat eigenlijk altijd wel goed. Hè? Het zou op zich nieuwswaardig zijn als de notaris... ...eens met het geld van een aantal huizen vandoor gaat. Maar dat zou perfect zijn om dat met blockchain te doen. Ja, nee, wat ik wil zeggen, alles heeft dus te maken met het vertrouwen. Even terug te komen op uh, waar we het eerder over hadden. Het vertrouwen in Yoshi. Uh, Yoshi, hoe betrouwbaar ben je? Oh, Yoshi? Dat was het antwoord, dat hè? Oh, je zegt je helemaal niks. Minuut, Johan. Ik zit op de achtergrond een beetje... Ik zit te chatten in de... Oh, okay, in de okay. telegram. Oké, okay, oké. Okay. Ik kan ze nog niet storten. Ik kan ze nog niet storten. Nee, het is uh, nog geen twaalf uur, hè. Uh... Maar een uh, verdubbeling in twee jaar. Het is gezien. voor bijna alles behalve crypto. Een uh, goede belofte. Ja, precies. Dus ik denk ook dat het in crypto wel beloofd kan worden. Er zijn zo'n 30% je... uh, verschil. Als je het goed leest, dan is het dus niet met speculeren en ook ga verdienen. Maar ik probeer mijn eigen naam op te bouwen. En door wat ik al heb in crypto, als dat meer waard wordt dan is dat hetgeen waar de investeerders mee worden terugbetaald. Dus okay. uh, het is inderdaad wel een gok, maar, het, het, ja, maar ja, goed, dat is alles in het leven, zeg ik altijd. Ik denk dat ik het kan doen. Ik denk dat het me lukt als het op deze manier gaat. Dus ja, we gaan zo meteen zien wat er allemaal gaat gebeuren. Het is nu nog. Oh ja, het is twaalf uur. Twaalf uur is twaalf uur. Ik heb net wel in de chat gezien: het ingenieu, dat de het, het lichting van nieuwe tokens op Altilli voor de rest van de maand dicht is gezet. Dus ze nemen geen nieuwe muntjes meer aan. Oké. Okay. Dus ben ik weer net op tijd, Johan. Ah, dat is geen jonge jonge pier tokens op. Uh... Voor, voorlopig even niet. Bah. Maar... Uh... Ik wilde net de Johan-Jonge-Pier-token daar... Uh, ja. Ja. Uh, nou ja, wanneer nemen ze weer, weer wel nieuwe muntjes aan? Dat stond juni, er stond er. Oké, okay, nou ja, dus voor de Johan-Jonge-Pier-token uh, moet je wachten tot juni. Maar met een miljard, dan ga je dat tegen... Wat ga je verhandelen dan, Johan? Ja, uh, weet ik niet. Uh, Laten we zeggen een euro. Als opening. <laughs> <laughs> ja. Dan <laughs> kan je in ieder geval zeggen, uh, openingsbod is een openingsbod uh, is 1 euro en dan uh, maak mensen een ja, dat... over. En uh, ja, dat zakt de prijs natuurlijk naar een microcent. Maar, uh... nee, nee, want jij introduceert die tokens, maar dan moet je oppassen. Want als je dan op 1 januari die munten vast hebt, dan heb je, als je 1 miljard munten op een euro vasthoudt op 1 januari, dan krijg je een belasting. Een aanslag van uh, zoveel miljoen. Ja, maar ik ga er niet vanuit dat ze meteen een miljoen waard zijn. Nee, maar dat zeg je dan wel. Als, ze een, als je zegt, ik ga ze op 1 euro verhandelen, okay. dan worden ze allemaal een euro gewaardeerd. Ja, maar die za prijs zak die... toch meteen? Nee, ja, als jij hem gewoon op de euro zet en hij staat op 1 januari op 1 euro. Ja, nee, maar ik ga het niet op 1 januari. Ik doe het gewoon ergens in, in, in juni. Wat was het? Ergens in juni? Juli? Nee, maar als je dan januari, 1 januari is de pijldapen voor de belastingdienst. Ja, maar tegen die tijd zijn ze al lang een microcent. Ja, precies. En ik, ik heb ja. dan alles al weggegeven, dus ik heb niks meer. Oh ja. Nee, Tuurlijk, ik geef het weg van mensen die, een, uh, die iets creatiefs doen met hun uh, verbranding van hun stempas. Uh, dat is eigenlijk het, het onmogelijke aan dit verhaal, vind ik. Dat die waarderingen bij die belastingen... rondom crypto zo onmogelijk zijn. Want dan stel je dat iemand... 5% Yoshi-tokens koopt. Heb je dan een box 2 belastingaangifte... omdat je een aanmerkelijk belang hebt... in de yoshi token? Of is het eigenlijk box 2... omdat je dus liggend geld hebt? Of zit je hele dagen te detreden... en heb je ineens weer in box 1 vermogen? Dan nou, heb je dus... Het, het, het is niet te werken en je kan het. het ja, je kan ik het wel zeggen, Ik, ik, ik, ik, ik vond het echt. Oh man. Het is elke keer weer een kunst om bij Altili in te kunnen loggen. Het is, ah, is me eindelijk gelukt na twintig uh, pogingen. Ik heb het dus zelf helemaal niet, hè? Ja, je maar je moet elke keer uh, met je, met je weer. Uh, dan zegt je, uh, je IP-adres klopt niet. Want ik heb altijd hetzelfde IP-adres, maar dat klopt dan niet. En dan moet je die, die uh, zo'n. Zo, zo, je zie allemaal van die vage tekens die bijna onleesbaar zijn. En die moet je dan overtypen. En dan uh, weet ik niet of het nou een hoofdletter is of een kleine letter. Dus dan denk ik, nou ja, het zal een hoofdletter zijn. Ah, nou goed, het is me uiteindelijk gelukt. Ik, ik zit erin. Het, zit het nodig niet uit, laten we het zo zeggen. Maar goed, ik zie nou bij niet open. Ik weet het maar. Ja. Veiligheid kost ook wat. Ja, maar ik zie nou 0, en dan heel veel nulletjes, en geen uh, ander cijfer erachter. Dat is de prijs. Uh. Nee, ik ben nog, het staat er nog niet op voor mij. Misschien hebben ze toch een andere klok. Ja. In welk land zit Althiri? Ja, dat zijn er meerdere. Dat ligt eraan hoe je het bekijkt. Uh, maar hoe, hoe, het laat is het in, uh, hoe laat is het in Servië? Het is in Servië even laat als in Amsterdam. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Maar in het buurland Roemenië scheelt het dus een uur. Bij wie hoor ik nou de Ja, waar komt de zon op? Bulgarije dan, hè? Dat zou klaar zijn. Ja. Uh, komt de zon bij jou op? Ja, dat is hier uh, mooi weertje. Nee, dat is gewoon achtergrondgeluid. Nou goed, we zijn uh, live uh, uh, aanwezig bij de lancering van de Yoshi-token op Antilly. ja. Er gebeurt toch ja. geen ene fuck? Maar, maar, maar, Johan... Uh, even eerlijk is eerlijk... In een weekje tijd is niet slecht, hè? Nee, dat heb je snel gedaan, inderdaad. en uh, wou ik zeggen. Want het duurt nou inderdaad een paar minuutjes langer... en ik zeg al, dat is nu buiten mijn macht. Dus die deposits moeten ze nog aanzetten. En daar heb ik al op gewezen. Maar het is dus in ieder geval het is niet. Het is er nog niet. Maar goed, uh, een weekje tijd is niet slecht. Ja, nee, nee. Ja. En het motiveert in ieder geval. Ik ben... Uh, ik ben dus vandaag naar Praag gereden. Ik ben hier nu in Praag. Dan spreek ik weer wat mensen... en dan zeg ik... kijk, dat uh, hebben we toch in een weekje tijd... maar weer mooi voor elkaar. Ja. Dus ik, het lijkt mij heel leuk... om het te koop aan te kunnen bieden. En dan in slaap te vallen. En de ja. volgende ochtend te kijken wat het doet. Maar, maar het is niet een idee om... op, op, op, op altijd te zeggen... wat je met de Yoastje ook kan doen. Want ik lees hier alleen maar... Uh, ja, het is eigenlijk alleen maar een opzomming... van allerlei cijfertjes... Maar er staat nergens uh, wat je met de Yoshi Token kan doen. Nee, ja, op dit moment is niks. Je kan bij mij een boottochtje uh, uh, uh, claimen. Maar de website, om dat in een open agenda uh, vast te leggen, die moet nog gelanceerd worden. oké, oh, oké. Okay, okay. Maar dat doe je dan niet op Altilly? Nee, dat wordt dan. Ik ben nergens mee bezig. Wanneer wordt het weer uitgezonden, Johan? Uh, weekend, hè? Ja, dus dan ik heb ik van het weekend heb ik www.lieberland.info te pakken. Oké. Okay. Dan gaan we een alternatieve Liberland informatiepagina maken. Oké. Okay. En dan, als het uh, goed is, zit daar alle gegevens van. Kijk, dat maar alle gegevens van de Lieberland. Uh, administratie, zitten daar op, zijn op, op geïntegreerd, die heeft die beschikbaar. Oké. Okay. Maar vanaf dat moment moet dus alle informatie die nieuw is, en die er extra op wordt toegepast, uh, openbaar zijn. En dan moet het allemaal, ja, mm -hmm. ja, toch gaan lopen. En dan moeten we, ja, dat is zo'n lang verhaal, jongen, echt waar, joh. Oké. Okay. Laten we eerst maar eens kijken of het een beetje in de buurt gaat komen vanavond. Want ik denk zelf, kijk, ik zou het dan leuk vinden als ik één bitcoin cash binnenhaal. Snap je? Ja, ja, ja. En die centen die laat ik, want ik ben dus in Praag om dat geld in principe voor het grootste gedeelte weer achter te laten. Ja. Dus ik hoop voor hun ook hier dat het wat wordt. Ja. Ik, ik doe het alleen op mijn naam zetten, maar het is ook een beetje voor de rest. Dus. Ja. Nou ja, goed, We zien het wel. Ja. Maar ik zeg al, ja, misschien moeten we een morgen eventjes weer nog een keer inbellen, Johan. Ja, doen we dat, ja. dan hang ik nou op. Ja. Oké. Okay. Ja, goed, uh, succes met je. Met je ik, ik doe nog even F5 om te kijken of er nog iets veranderd is op de, de Yoshi token Nee, maar je moet ze kunnen storten. Je kan ze niet storten, dat is het probleem. Oh, oh je kan niks storten? Nee, dat wordt dan vannacht aangezet. Die, die gozer die zit in Hongkong. Oh, oké, okay, oké. Dus dat okay. gebeurt dan, als je, vroeger, deze de tijd erbij, dat gebeurt elke keer om vier uur s'nachts. Oh, oké, okay, oké, okay. dus eigenlijk vier uur s'nachts. Ik uh, kan beter zeggen de Joshi Token wordt om vier uur s'nachts gelanceerd. Ja, maar ik, ik zeg tegen de ze, twaalf uur, ja dat is goed... Maar ja, ik weet ook wel dat het waarschijnlijk vier uur wordt, maar ja. Een ja, ja, beetje pushen. Oké, okay. okay, dus pers, eigenlijk zit Alt gewoon in Hongkong. <laughs> en zit dus wat? Eigenlijk zit Alt gewoon in Hongkong want daar, daar is nee, de daar, daar, daar activiteit. Een van de ja, één van de medewerkers zit daar. Oké, okay, oké. Okay. Ja, ja. Nee, goed joh. Nou ja, uh, we houden jullie op de hoogte, luisteraars. Ik zal nog een bender plaatsen op uh, Radio. Dus... Ja, is goed. En dan doe ik, ik doe morgen een belletje wel even. Is goed. Oké. Okay. Oké, doe. Doei. Doei. doei. Nou ja, goed, Klaas. Uh... Yo. Ja, mijn glas is nog niet leeg. Dus... Uh... Mooi. Kan gebeuren. Ja, kan gebeuren. We eigenlijk zijn we door alle berichten heen. Dus nu kan je gewoon je hart luchten over de toestand van de, van de crypto. Ja. Oh. Dus... Uh... Nou, we hebben het al een beetje over crypto gehad, toch? Ja, uiteraard. Maar uh, ja, we zijn wel redelijk aan het einde van de uitzending uh, gekomen. en uh, Uiteraard zijn we het volgende week weer. Ik wil in ieder geval iedereen hartelijk danken die uh, tot nu toe nog geluisterd heeft. En uh, ja, wil je daarvoor beloond worden, uh, stuur me gewoon je SLP-adres. En, en zeg maar of je je tokens wil hebben. Of FruitRadio uh, tokens, of gewoon allebei. Dan maak ik ze gewoon aan je over. En uh, ja, goed, we, volgende week zijn we weer en ik zou zeggen, doe het de doki. Nee, goed, ja, dat was dan de eindzoen en we zijn nu eigenlijk al een, uh, meer dan een dag, geloof ik, verder, hè. Ja, ik had het toch weer verkeerd begrepen Johan. Ik neem maar even de schuld op mezelf. Ah joh, je bent vergeven. Ze hadden twaalf uur tegen me gezegd. Maar het was twaalf uur in Hongkong. Hmm, toch hè. Nee, het, moest, het liet nog even op zich wachten. Maar inmiddels zijn we live. Ja. Dus we hebben nu een markt. Er is nu een verhandelbare token. Ik heb een, een verkooporder ingezet van 1 miljoen ICLO tokens. Dat is de ticker. Het symbool van mijn token, Iclo van Your Children Live On, Yoshi Livo. Uh -huh. En uh, het doel van deze token is om geld op te halen voor projecten gerelateerd aan Liberland. En de mensen die de token kopen, die kunnen bij mij een boottocht naar Liberland boeken. Dat is de allereerste gebruikersfunctionaliteit. Ik ga... Allerlei dingen doen voor die token die ik zelf nog maar half weet. Ik ga ervoor schilderen. Ik ga briefkaarten drukken met Liberland plaatjes. Die ga ik uh, beschrijven en een, uh, met een aantekening op de post doen. Um, postzegels? Misschien. Ja, postzegels kunnen we maken. Um, nou ja, noem het maar op. Allerlei. Uh, ik ben dus... Uh, ja, dat in... vind ik wel een leuk idee. Je kan Met postzegels kan je gewoon... Die... Want normaal staat er gewoon zoveel cent op. Maar jij kan dan, is dus eigenlijk advertentieruimte. <laughs> je? Nou, ik, heb, ik heb nog wel een, een, een ander leuk nieuwtje. Ik heb ja. dus uh, de website www.lieberland.info weten te bemachtigen. Oké. Okay. Dus daar kan ik sowieso advertentieruimte op gaan verkopen. Ja. Uh, en ik ga dus van die Lieberland.info, wil ik een soort webshop met Lieberland spullen. Naast dat er ook nog een informatiegedeelte komt. Wil ik er een webshop van maken. En niet dat ik die spullen verkoop. Maar dan kunnen verkopers hun sp spullen aanbieden. Een soort uh, eBay. Amazon. En um, ja, dan vangt de website dus wat commissie. Ja, ja, ja. En alle producten die daar dan verkocht worden. Die gaan over de toonbank voor Yoshi tokens. En ja. uh, ik heb. Ja kijk. In totaal probeer ik 300.000 euro ongeveer op te halen. Dat is natuurlijk een serieus bedrag. Mm -hmm. Het is een bedrag in Bitcoin Cash, dus afhankelijk van wat de Bitcoin Cash prijs doet, verandert dat. bedrag. Maar ja, je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan een Lieberland café hier in de buurt. En dan hangen we een, uh, een cameraatje in het café. En als je wil meekijken, dan moet je dus uh, per minuut uh, wat Yoshi tokens overmaken. Oké, okay. waarom met... zouden mensen dat willen doen? Nou, ten eerste omdat ze dus Lieberland willen steunen. En ten tweede, waarom zou je dus het niet willen doen, Johan? Er zijn ja, mensen die... Yeah. <laughs> halen, ja, snap je? Je kan het zo gek niet bedenken of mensen geven er tegenwoordig geld aan uit. En als ja. jij nu voor mij voor een paar euro of een paar Yoshi-tokens... Uh, Um, um, um, stel je voor dat ik jou een postkaart stuur vanuit Liberland en ik zeg bedankt voor je steun. Uh, ik ben er erg mee geholpen, vriendelijke goed, Yoshi Livo. En over ja. een jaar of tien is Liberland een gevestigd land. Nou, wat is dan een briefkaart van Yoshi Livo waar? Ja. Dus uh, zo kun je van alles, uh, allerlei redenen bedenken waarom mensen het zouden willen hebben. Ja, ja, ja. En de, de core business is uh, een boottochtje naar Lieberland. Nou, jij bent vorig jaar ook hier langs gekomen. Je hebt ook een boottochtje gemaakt. Die heb ik jou natuurlijk gewoon aangeboden, want wij kennen elkaar via Vrijheid Radio. Maar mm -hmm. als we elkaar niet zouden kennen, dan kost het gewoon een paar euro's om benzine in de boot te gooien. Om daar een kapitein bij te huren. Want ik ben ook steeds geen ik heb geen vaarbewijs, dus er moet er ook wat bij. Ja, uh, 50 en, euro toch, geloof ik? Ja, toen, ja, toen, toch, toen de oh, tijd kwijt. Oh, ja, wij hadden een, een aluminium-platte boot zonder al te veel poespas. Maar als je dus een iets grotere boot neemt, dan kost het ook iets meer. Maar laten we zeggen, 50 euro voor een boottrip, daar ga ik in mee. Dan moet je ook nog van het vliegveld Budapest, sorry, of, of Belgrado, moet je naar uh, Lieberland zien te komen. Nou, als je daar een taxi voor moet huren, dan ben je ook alweer zoveel, uh, uh, ongeveer 100 euro kwijt. Dan moet je nog eten, dan moet je nog slapen. Dus, um, ik probeer voor 300 euro in Yoshi tokens uh, een boottochtje te verkopen met, met, uh, met overnachting, met eten. Um, en ik denk dat ik daarmee een, een, een uh, competitieve prijs heb. Want jij gaat voor 300 euro anders nooit Lieberland zien als je met het vliegtuig in landt. Dus, uh, dus Je kan er wel komen natuurlijk, maar gegarandeerd dat je meer geld kwijt bent aan uh, een boottochtje dan wanneer je het bij mij doet. En dan heb je nog eens een keer mij als gids. Hè? Dus dat is er ook nog. Dus, ja. Euh, nou ja, op die manier, dat is eigenlijk, zo is het een beetje begonnen. Van goh, ik kan ook gewoon, want ik ben hier toch. <tie> weet je, nou, ik, ik geniet van mijn tijd hier en ik, ik maak het mezelf echt wel gezellig. Ja. Maar als, als ik af en toe een botochtje kan doen en als ik af en toe wat mensen kan spreken, dan denk ik dat, euh, nou ja, dan bied ik mezelf graag aan. Laat het maar nou zo. Als je dan toch een, een Lieberland Café begint. Heb je al aan die lokale bierbrouwer gevraagd of die al. Uh, nee, die, ja. oh, dat was Jeltenbier, of die dan Lieberland bier op de markt wil brengen? Jellen, Jellen. Jellen was het, hè? Ja. Ja. Nou, dat heb ik nog niet gedaan. Een van de redenen is omdat ik geen alcohol drink. Maar uh, daar ben ik nu niet mee bezig. Want er spelen genoeg andere dingen. En uh, ja, een Lieberland biertje heeft voor mij minder prioriteit. En ik heb al heel vaak tegen jou gezegd: lanceer dat nou gewoon en verkoop ja. daarna voor Yoshi tokens. Of ja, jonge... maar goed, ik ben niet zo vaak in de buurt van die bierbrouwerijen. hè. Johan jonge biertokens. Nee, maar dat hoeft toch ook niet vanuit, vanuit, uh, vanuit daar te gebeuren. Uh -huh. maar goed. Nee, maar daar ben ik nog niet mee bezig, Johan. Ik heb dat nog niet gedaan, dat komt allemaal nog wel een keer. Maar er is op dit moment toch geen geld voor. En daarom is, verkoop ik eigenlijk die tokens. Uh, ik maak dus nog een belofte er bovenop. Je kan niet alleen een botogje maken, je kan ze ook vasthouden, die munten. En ik denk dus dat ik jouw geld in twee jaar kan verdubbelen. Mm -hmm. Dus iedereen die... Uh, je krijg, je, ik verkoop mijn Yoshi tokens alleen voor Bitcoin Cash. Uh, okay. Je krijgt duizend Iclo tokens voor één Bitcoin Cash. En ik zeg dus over twee jaar, 1, 1 juni 2021, koop ik voor duizend Yoshi tokens koop, krijg je twee Bitcoin Cash. Dus het geld verdubbeld. Oh, okay. En ik denk dat te kunnen doen door er hard voor te gaan werken. Ik denk dus dat ik als ik meer bekendheid krijg als Liberlander, dat ik mezelf op een gegeven moment kan uithuren voor conferenties bijvoorbeeld of dat soort dingen. En mensen die me daar dan willen, willen zien spreken, die moeten in Yoshi-tokens mijn reiskosten bijvoorbeeld vergoeden of hè, dat soort dingen. Dus uh, op die manier ben ik van plan dat geld allemaal weer terug te verdienen. Ja, Oké, okay, ja. Maar nou had ik uh, zelf dus ook nog een, uh, een eigen, ja, mezelf vertokend. <laughs> ja. Er bestaat een jonge jonge peer token. En dan uh, ja. laat ik het ook nog even melden voor de mensen die daarnaar benieuwd zijn. En ook uh, van hoe je dat kan krijgen. Uh, ja, die jonge, jonge pier-token kan je eigenlijk maar op één manier krijgen. En dan moet je iets creatiefs doen met, je, met het verbranden of met het vernietigen van je stempas. Ik, ik, ik ga niet zeggen: van ik betaal jou om je stempas te vernietigen, want dat, dat mag niet. Maar ik kan wel zeggen: van nou ja, als jij toch zelf het eigen vrije wil besloten hebt, dus niet beïnvloed door mij, uh, maar gewoon iets als je eigen keuze om je stempas te vernietigen. Als je dat dan toch doet. Doe er dan iets creatiefs mee. En voor die creativiteit die je dan erin gooit. Daar wil ik jou voor belonen dan met 1 miljoen jonge peer tokens. En nou ja, het ze zijn goed. nog niet verhandelbaar hè. Ik begrijp het dus goed Johan. Dat als iemand tegen jou zegt dat iets niet mag. Dat jij dan zegt, ja nee daar hou ik me dan aan. Wat bedoel je? Nou jij zegt, ik ga het niet zo doen want dat mag niet. Nee nee nee, ik betaal jou. Nou, kijk, het, het, het zou door een jurist geïnterpreteerd kunnen worden. Van dat ik mensen omkoop. Om, om uh, niet te gaan stemmen of ja, een stempas te vernietigen. Dat doe ik niet. Ik betaal alleen maar voor uh, de creativiteit. Uh, de, als ze dat dan toch doen. Maar waarom zou je dat niet doen dan, Johan? Omdat het niet mag. Oh, dat bedoel je ja. Uh, nee, want... maar ik dacht geen, geen gezeik Ik heb geen zin in gezuik van juristen. Oké, okay, want je, je zou voor de krap eens even moeten vragen aan die jurist wat hij van mijn constructie vindt met mm -hmm. mijn token. Want ik denk dat ik op het moment. Ik was altijd al een beetje op het randje bezig, maar dit heeft toch wel, dit is misschien wel net over het randje, want ik accepteer nu dus van iedereen in de wereld geld uh, zonder te vragen waar het vandaan komt. Ja, maar worden we crypto als, als geld gezien? Dat is ook weer een goede vraag. Dat is ook weer een goede vraag. Dus ik weet niet. Maar dat of... is wel mooi mooiste, want als ze het dan als geld zien, ja, dan is het een erkend betaalmiddel, ja. dus tenminste een erkende valuta of zo. Ja, maar in zekere zin is het al wel redelijk uh, uh, gangbaar. Hè? Je kan inmiddels volgens mij ook in Nederland de blockchain als bewijs aandragen in een rechtszaak. Maar dat weet ik niet helemaal. In Japan kan het zeker weten. Maar ik dacht okay. dat het in Nederland ook al komt. Oké. Okay. Maar uh, even een slag om de arm. Dat kan alleen nog in Japan. Laten we het maar even daarop houden. Ik weet het ja. niet. Ik heb het namelijk niet zo bijgehouden. Maar als het goed is, op een, op een dag gaat dat natuurlijk gewoon komen. Hè? Dan... Uh, is gewoon die transactie. Die kun je aantonen. Kijk, dit is mijn sleutel. En die transactie heb ik op die, dat moment gedaan. Dus ik heb betaald voor mijn kaartje. Ja, ja, ja. Of mijn appeltaart. Mm, ik verzin maar wat. Dus ja. Daar zijn een hoop mensen. In ieder geval druk mee bezig. Om dat voor elkaar te krijgen. Laten we het daar maar op houden. Als ik maar zo zeg. Uh, dat is het doel van onder andere een Bitonic. Om dus uh, dat voor elkaar te krijgen. Dat. ...de blockchain als rechtsgeldig bewijs wordt gezien. Maar ik mm -hmm. weet niet uh, hoe ver we daar al in staan... ...en persoonlijk uh, zit ik er niet op te wachten... ...want ik vind het juist leuk dat het niet gereguleerd is... ...want ik vind die regulering juist het criminele. He? Wij hebben... Ik, ...ik heb toch zelf het recht op mijn eigen lichaam... ...zou je denken. Maar ja, goed. Ja, ja. Inmiddels zijn je organen bij verboorte meteen al vergeven. Dus... Ja... Nee, ja, klopt. Ja. Ik, uh, ik, ik wil nog even wat uh, nog over, over mijn naam token en ook over de Fruit Radio uh, token. Maar, als, als je dat als luisteraar graag wil hebben, dan uh, hoef je alleen maar even je SLP-adres, je uh, Simple Ledger Protocol-adres aan uh, mij door te geven. Het kan gewoon in de, de comments van. Uh, van Vrijd Radio, van de, van, de, van de post, van de uitzending. Op de Vrijd Radio, Facebookpagina, of Steemit, of uh, Minds, of um, um, Memo.cash. Of uh, alle andere platformen waar we zitten. En even mij taggen. En uh, de, ja, dan maak ik het even naar je over. Uh, en, en natuurlijk daarbij je, je creatieve, uh, de wijze zeg maar, waarop je uh, je ja, stempas uh, verbrandt. En, en als je nou dus als separatist al geen stempas meer krijgt. Ja, m'n ja sorry. <laughs> maar dan, nee, dan, dan krijg je het ik, gewoon omdat je een separatist bent. Ik vraag bent. het voor een vriend, Johan. Ik vraag het voor een vriend. Oké. Okay. Ah, ah. Nou ja, dan beloon ik je omdat je een separatist bent, omdat je gewoon niets gekregen hebt. Je kan niet stemmen. Dus, uh, nou ja, ik zeg, maak er een liedje over of een gedicht. En dan uh, ja, krijg je dat van mij. Een miljoen uh, jonge, jonge peer tokens. Nou, we, we kijken er allemaal met smart naar uit. Mm -hmm. En dan zal ik het bij deze doen: uh, van alle inzendingen beloon ik de winnaar die ik het leukste vind met uh, 100 e-gulders. Ja. Nou, 100 e-gulders, wat doet dat tegen? Ja, 100 e-gulders, dat kan nog wel. Waarom ja. niet de Yoshi Token, als hij toch al een SLP-adres heeft? De Yoshi Token is een hele, uh, uh, daar heb ik hele strenge regels voor, die worden niet gratis weggegeven. Oh, okay, okay. Misschien de toekomst, maar op dit moment niet. Want ik moet eerst even voor mezelf goed op een rijtje gaan zetten hoe dat het allemaal gaat lopen. Uh, ik heb zelf natuurlijk uh, genoeg Jooshi-tokens, want ik heb ze gemaakt. Maar ik wil ze eigenlijk niet gaan weggeven voor, uh, voor gekkigheid. Want het is een mm -hmm. serieus doel. Uh, het geld kan heel erg goed of uh, komt heel goed terecht, laten we het maar zo zeggen. We hebben nog even terugkomen op mijn token. Um, want ja, uh, dit is. Ik, ik, ik geef het dan weg aan mensen die iets creatiefs doen met, het, uh, met hun stempas. Maar ja, wat, wat kun je er dan mee? Want het is nog niet verhandelbaar. Hè? Dus wat ik wil doen. Ik moet nog even. Uh, ik ga nog niet te veel erover zeggen. Maar ik wil wel uh, kijken of ik bij iemand. Maar die persoon die weet het nu nog niet. Die moet ik nog een keer benaderen. En dan uh, ga ik vragen of je uh, bij zijn bedrijf je korting kan krijgen met mijn uh, token. Maar. Ik, ik, ik, ik moet het nog vragen. Het <laughs> is Precies. een idee. Oh. Je kan dus ook. Ja? Maar ja. nee, ja. Laat me zitten. Johan. Dan wordt te moeilijk. En, uh, dat, dat wordt te moeilijk. En dat uh, begrijpt niemand. Dat is ook niet werkzaam. En dat moet iedereen zijn spaargeld aan Johan Jongepier uh, vertrouwen. En dat is ook, <laughs> niet te nee, Ja, Nee. nee dat nee, is nee. jou natuurlijk wel vertrouwen, Maar het is geen goede... Geen goede gedachte. Maar als je niet verhandelbare token hebt, dan kun je de waarde in principe niet vaststellen. Dus nee, nee, nee. Dan, dan zou jij namens iedereen hun spaargeld op 1 januari kunnen vasthouden, zodat niemand daar belasting over hoeft te betalen. In ja, de de, de, de waarde is gewoon, de korting die je krijgt. Nee, nee, nee. Kijk, stel nou ik heb 100.000 euro op 1 januari. Dan ja. moet ik daar 1200 euro belasting over betalen. Oh ja, ja, ja. Als ik op dat moment Johan Jonge Pier Tokens heb, die voor een halve cent minder uh, de, over de toonbank gaan, of eigenlijk beter nog helemaal niet over de toonbank gaan, waar dus geen waarde aan vast kan worden gezet, dus, ja. en dat contract wat ze met jou hebben is niet openbaar en niet bekend, ja, dan hebben zij op 1 januari geen, geen spaarshalve over. Mm -hmm. Behalve dan die waardeloze Johan Jonge Pier Tokens. Die dan op 2 januari weer worden ingeruild voor dezelfde euro's op 31 december. Ja. Maar goed, dat, dat zal vrij snel doorzien worden. Maar je kan hier wel, je kan er wel wat leuks mee doen. Je kan er wel wat mee verzinnen op die manier. Ja. Mm. Oké. Okay. Nou ja, goed, ik moet er nog in ieder geval goed over nadenken, maar uh, ik heb de desbetreffende persoon nog niet gevraagd. Dus, uh, ja. Het is alleen maar een ideetje. Nou ja, leuk idee. Leuk idee. Ja. Zo kun je dus. Uh, ja, kijk, je moet dan inderdaad voor die persoon, een het, want dan krijgt hij wel een nieuwe klant. Ja, daarom. <laughs> maar in, bij een bakker is het wat moeilijker om af te dwingen, want ja, daar is het niet zo tastbaar voor die persoon, dat, dat, die persoon hè, dat ze echt voor dat, uh, nou ja, het is een leuk idee, want ik ga het volgen hoe dat jij het gaat doen. Ja. Ja, en u als uh, luisteraar kunt natuurlijk ook uh, iets creatiefs doen, creatiefs doen met een SLP-token. Uh, Rod Chauffeur heeft er een filmpje over gemaakt. Hoe je dat kunt doen. En uh, ja, dan ja. kan je je eigen naam je vertoken. <laughs> ja. Op de Bitcoin Cash uh, blockchain. Ja. ja. Ja, ik zie het voor Bitcoin Cash als een hele goede ontwikkeling. Ja. Goed, maar ja. Hoe staat er nu met, jou, uh, met de koers van jouw uh, token? Nou, ik zou zeggen, mijn, mijn koers is dus altijd hetzelfde in principe. Want ik... Nou, is ik zag goed. hem wel een beetje omlaag gaan vandaag, maar... Uh, correctie, ja. correctie. Nu gaan we even de grootste denkfout van de crypto-wereld op dit moment aanpakken. Ja, het is de uitdrukking natuurlijk in fiat geld. En dat komt dat de Bitcoin Cash omlaag gegaan is. precies. precies. Ja, ja, ja. ja. Dus, <laughs> Uh, de prijs in Bitcoin Cash is 001 en die wordt in 1 juni 2021 002. En ik ga dus die prijs ga ik verdisconteren, zodat ik iedere week een klein beetje omhoog ga met mijn verkoopprijs. Zodat je dus niet één week voor juni 2021 die tokens nog voor 001 kan kopen. Maar dat gaat dan langzaam richting de 002 omhoog in verkoop prijs en dat is de prijs. Okay, okay. Dus in Bitcoin Cash is het stabiel, in de dollar gaat het alle kanten op, maar yeah. ik, re ik reken al ongeveer vier jaar niet meer met dollars. Dus laatst zei er iemand, oh dat, nou laatst, dat is inmiddels al uh, anderhalf jaar geleden, maar die zegt dan oh, de Litecoin die gaat nog verder omhoog. Ik zeg nou, hij gaat echt niet omhoog, want hij staat op de 2 cent en hij gaat naar beneden. Hoe bedoel je? Uh, 2 cent, hij is nou zoveel dollar. Nou, ik weet niet waar jij naar kijkt. Zeg maar, die dollarprijs, die doet er totaal niet toe. Want die is afhankelijk van de bitcoinprijs. Je moet kijken naar hoeveel satoshis kost een cryptomunt. En niet hoeveel dollar kost een cryptomunt. Al die munten handelen tegen bitcoin. En niet tegen de dollar. En dat heeft geen. laten we het anders zeggen, veel te weinig aandacht. Er is elke keer op de Telegraaf.nl hebben ze een crypto update. Ik heb het nog niemand horen zeggen. Hoeveel, do en dan, hoeveel dollar staat deze munt? Hoeveel dollar staat die munt? Ze staan in dollars. Ten eerste zijn die dollar van het dollars. En ten tweede staan ze in Satoshi. Dus mm -hmm. uh, ja. Ik weet niet hoe ik het ooit aan de massa bekend ga maken... ...behalve dan als ik allemaal Yosikopens verkopen. ...want dan wil ineens iedereen van mij te horen... Uh, ...wat ik er allemaal over te zeggen heb... ...maar tot die tijd uh, zal het nog wel een hoop uh, onduidelijkheid blijven. En, en, en, en ja, alsjeblieft zeg het in Satoshi's. Dus 001 Bitcoin Cash. Ja. Hey, nee, Goed, Jo. Nou, dankjewel. Jij ja, ook bedankt, Joa, voor alle aandacht, weer. Ja, en... Uh, en als het wordt, dan, we, dan moet ik natuurlijk wel uh, geld gaan vragen, hè. Voor mijn radio op. <laughs> oh, ja, ja, ja. <laughs> Want ik moet wel mijn investeerders terugbetalen. Oké. Okay. we oh, ja. zullen zien, ik heb zelf... Uh, ik heb vijf ik heb, uh, van alle Yoshi's achter de hand gehouden. Zodat ik mezelf kan inplannen wanneer ik wil. En dan kan ik mezelf vrijgeven, om het zo maar te zeggen. Oké. Okay. Dus ik, heb, ik heb wat... Uh, ik heb wat achter de hand gezet voor onder andere een vrijheidsradio. Oké. Okay. Ja. Hey, goed, dankjewel. Dan, uh, ja. Ik hou uh, ja. er een eindje aan. Het is, uh, okay. het al, de, de, de uitzending duurt nu al meer dan twee uur. Veel, ve uh, volgende week weer verder. Dan uh, ga ik je een update geven hoeveel volume dat er inmiddels overheen is gegaan. Ja. Ik heb het dus een beetje druk deze week met heen en weer rijden naar Praag. Ik ga hm. er dit weekend even de tijd voor nemen om het allemaal goed op te zetten. Okidoki, dokie, dan uh, zet ik hem nu op stop.